En dat is uh, oh, Marijn toch? Of? Martijn is het. Ma oh, gewoon Oké, Ja, Martijn. Oh, okay. ja je, jouw nickname was Marijn of zoiets. Maar... Oké. Okay. Uh, ja, mijn stream, streamnaam is Martin en rapnaam TJ. En ik snap dat het verwarrend is. Maar is oh, okay. dus ja, Martijn. Ik, ik, ik, ik ben een oude lul. <laughs> maakt niet uit. Ja. Nee, goed. Ja, leuk dat je er bent. Uh, Jij hebt, uh, ja. zei je net al. Daar uh, gaan we het zo meteen nog over hebben. En, uh, maar je hebt een speciale connectie met Josje. Jullie zaten allebei in dezelfde docu. <laughs> Ja, klopt, ja. Ja, documentaire, broers ja, um, ja, op Nederland 3 uh, is er een nou, documentaire gekomen over crypto en daar zaten beide in. En uh, ik heb daarna contact opgenomen met mensen daarvan, zeg maar. Uh, ja, ze doen de, een beetje aan de praat geraakt met iedereen en zo zijn we ook hier beland. Dus dat is echt superleuk, mm -hmm. ja. Maar je hebt nog niet iedereen nou, uh, ja, gesproken, hè? is dus alleen, ah, alleen Robin, nee. Alleen Robin die zoek je nog, hè? Ja, Robin, ik heb geen idee hoe ik daar contact mee kan krijgen. Robin, als je kijkt, nee. neem even contact met de je... Ja, Dat zou leuk zijn. <laughs> ja, ja. Het ja, is vast een, <laughs> een vaste kijker vanwege onze koersen, die we nu even gaan doen. Oké, okay, ja, zometeen praten we nog even verder over. Uh en uh... hey, laten we nu even nog doen want ik moet nog even alle de tabbladen opengooien van de goud, zilveren, bitcoins en de Maar uh, laat ik nu maar even opengooien al die kan tabbladen We beginnen met de goudkrijpen ja, ik, ik dan haal even de goud erbij hoor uh... goud is 1455 dollar per aan. oké, dan moet je even fantaseren erbij doe gelijk maar even de olie mm -hmm. de olie is 58 dollar 24 per watt, maar het is wel daarbij gezegd ...dat het vandaag Thanksgiving is in Amerika... ...en dan zijn de markten niet open. Dus eigenlijk is het gewoon de prijs van gisteren. Ah. En als de luisteraar het hoort, is het helemaal oude prijs. Oké. Okay. Ja, dan hebben we nog de Bitcoin... ...die is snel aan het laden. De Bitcoin-koers... Even kijken hoor. Moeten we hem even op een week zetten. Oh, hij staat volgens mij op een week. Ja, hij is een beetje omhoog gegaan in verhouding met vorige week. Hij staat op dit moment op uh, nou, bijna 7000 eurotjes, nog net niet. en uh, 6915 uh, eurotjes, ja. Ja, wat denk jij trouwens uh, Martijn, wat er gaat gebeuren? Uh, gaat hij meteen nog verder, dat hij nog even omhoog gaat en dan verder diepte in? Of uh, ben je heel erg bullish? Ja... <laughs> Ik denk dat de laatste tijd uh, technische analyse niet helemaal meer is waar je naar moet kijken. Uh -huh. Een heleboel uh, gaat nu ook om dat hele China nieuws en al dat soort uh, dingetjes. Nu heb je ook dat uh, Richard Hart, die gaat 2 december zeg maar uh, hacks lanceren. Dus als je dan je bitcoin in een wallet hebt, uh, gewoon veilig zeg maar op je eigen adres. Dus eigen private keys en sports. Je 10.000 van die dingen per bitcoin okay. en, um, hij is daar zelf heel bullish over. En ja, hij heeft ook wel veel respect, zeg maar, in die hele crypto-scene. Dus die, die whales, die hebben ook wel zoiets van, nou, um, als wij nog heel wat bitcoin kunnen pakken, zeg maar, van, van de plebs, zeg maar, mm -hmm. dan voor, voor 2 december, dan is dat goed. En je ziet nu dus de hele tijd dat, zeg maar, hij is vandaag en gisteren bijvoorbeeld weer met 600, 700 dollar gestegen of zo. Mm -hmm. En ik, ja, ik kijk altijd in, uh, in dollarprijs. En dat vaak, ja, ik vind dat wat logischer, zeg maar. Mm -hmm. Even kijken hoor, maar... Hier staat letterlijk 27 november... Hè? en dan half, half tien, 11 uur... was hij nog onder de 7000 gepusht. Zeg maar. En hij, hij komt daar gewoon haast niet verder nog onder. En daarna zie je dat het ineens... met een gigantisch koopvolume weer... wordt opgekocht. <lacht> en... Um... Dat is wel bijzonder. En ik denk dat dat ook wel komt door die hacks uh, dingen. En nu heb je in mei 2020 ook die halving bijvoorbeeld... van die, van die ja, block rewards weet je al. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook wel uh, sowieso aanlopend naar dat punt... Mm -hmm. uh, dat, er ook wel, dat er ook wel de prijs al omhoog gaat. En ja, ik vind het heel bijzonder wat allemaal gebeurt. Je zag ook rond 9.000, 9.500... dat er ineens heel veel verkocht werd. En toen was het ook gewoon helemaal niet meer rendabel voor miners... om bijvoorbeeld... Uh, Bitcoin te gaan minen en zo. Dus ik denk ook een heleboel miners in equipment en Bitcoin... gewoon allemaal nog eraf hebben gehaald. Want op 9000 was het op zich nog wel rendabel voor ze. En dan knalde het ineens helemaal naar beneden. En nu zie je ineens dat alles weer... Er zit een soort nieuwe push in of zo. Dus... Mm -hmm. Ja, weet je, ik, ik, ik geloof zelf er heel erg in, in de tech ook en ook in de toekomst en ook gewoon in de wiskunde erachter, ik zeg, van die, mm -hmm. die, die stock flow ratio en, en al dat soort dingen. Dus ik denk wel dat in 2021 dat, dat, nou ja, la, laat ik bescheiden zijn en zeggen dat we dan wel weer ergens op 20k zitten, maar het kan ook veel hoger zijn. Mm -hmm. Ik denk echt dat het ook wel weer, een bitcoin 100k, ik denk niet dat we dat, we dat niet gaan zien, zeg maar, laat ik het zo zeggen, mm -hmm. over een paar jaar. Dat lijkt me heel waarschijnlijk. En en de, de andere optie miljoen... is dat het naar nul gaat weet je maar ja, en 1 miljoen maar en dan kijk je, zo... je heel anders naar die, uh, <laughs> uh, die soundboot waar je nou in zit dan of, uh, als die als, als bitcoin de 100k is dan denk je van voordoor. <laughs> nou, ik heb al wel heel wat bitcoin kwijt geraakt dus, ik ben er best wel um, ook wel winst kwijt geraakt maar ook gewoon een heleboel veilig gezet en ik uh, ben ook heel erg bezig met als, als ik trade dan is het zeg maar bitcoin dollar dollar bitcoin de heet het heen en weer uh, dus stel je voor je koopt je voor 1 bitcoin op 7000 en je verkoopt hem op, nu bijvoorbeeld heb je weer 600 dollar winst, bij wijze van. Mm. En dan leen ik die dollars weer uit aan margin traders, waardoor je dagelijks rente krijgt enzovoort stapelt allemaal weer op. Dus ik ben er heel praktisch in en um, ik zie het wel, ik heb die, die soundproof gekocht toen het op 20k stond. Dus het was een halve bitcoin voor mij ongeveer of zo. dit hele ding. En daarna is alles toch flink getankt. En toen hield ik ook nog een heleboel Bitcoin vast, dus weet je, heel nee. emotioneel ben ik er ook niet in. Ik vind het wel een goede keuze, maar ik ben er heel rationeel in. Wat ik nu heb, is gewoon wat ik nu heb. auto die ik heb gemaakt, nou, ik heb er van geleerd en gewoon, ja, er is, is, is, is niks wat ik kan doen, omdat, uh, omdat weer, weet je, je kan niet naar het verleden of zo, Dat werkt niet. Maar ik heb wel, er, er is ook wel eens wat van me gestolen, dus weet je, ik bedoel, ja, het is kut, maar ik kan... En uh, ja, dat is hey, wel Hoe zit hard. dat met die, uh, met die Richard Hart, met die, uh, dat je je eigen kies moet hebben? Ja. Hoe gaat hij dat controleren? Moet je dan je private keys naar hem opsturen? Of, uh? <laughs> <laughs> dat zou je denken, maar, maar nee, dat hoeft niet hoor. Het is gewoon, uh, als het gewoon op de blockchain staat hè, en jouw adres heeft bijvoorbeeld 5 bitcoin of zo, dan heb jij uh, via dat adres gewoon recht op 50k mm. van die tokens. Dus hij hoeft dat niet zelf te controleren, dat doet de blockchain zelf. Ja, en er is, is, mensen die het bij een exchange hebben, er staan ook. ook exchange uh, adressen, die krijgen dat dan ook. Maar gaat dat dan ja. naar een exchange toe of zo? De exchange die, uh, die krijgt waarschijnlijk al die dingen. Maar als het op een exchange staat, heb je er geen recht op. Mm. Oh, no matter what. Maar ja. Ik weet niet, die exchange die zal het vast claimen. En sommige exchanges die gaan, gaan het je ook heus wel geven. Maar sommige doen dat ook niet. En als je het op een exchange hebt staan, moet je goed opletten of je er wel of niet krijgt. En mm. of het überhaupt wil. En uh, ja, dat, daar moet je allemaal wel op letten, inderdaad. Hm. Was ja, just, maar het uh, is net zoals als de dividend tool bij uh, ja, de uh, SPL, Ja, matching. het lijkt een beetje op um, wat met Bitcoin Cash ook gebeurde. Ja, Wordt ja. gewoon een snapshot gemaakt van je adres op een bepaald moment. Als er Bitcoin staat, heb je er recht op, zo niet dan niet. En met de uh -huh. exchanges dan, nou ja, geef dan derde partij natuurlijk. Uh -huh. Dus dan moet je dat met hun checken. Ja, dus ik ik denk, heb dat nog eens gecheckt <laughs> eigenlijk of, of, of een exchange dat geeft, maar wellicht. Uh -huh. Ja, ik heb, een, de... ik heb een aantal van die uh, dividendtokens. Dat zijn uh, het nieuwste dingetje bij Bitcoin Cash. En op, uh, je ah. hebt op Bitcoin, Bitcoin Cash heb je zo'n tokenlaag, uh, net als bij Ethereum, zeg maar. Hè? Allerlei tokens. En dat het nieuwste dingetje wat ze dan doen is uh, dividend uitkeren... Um, dan oh, heb je een okay. bepaalde token en dan krijg je of Bitcoin Cash of, of, of ik heb een bepaalde exchange, CryptoField, daar hebben ze dan uh, een token en uh, als ze dan een nieuwe token lanceren in die uh, exchange, dan krijg je... Uh, een aantal, uh, dan krijg je zeg maar, uh, als je die dividend token hebt, <laughs> uh, mm -hmm. dan krijg jij een uh, ja, extra van die tokens, zeg maar. Okay. Dus uh, ja, ik had, dan ik heb een... Ik moet bij zeggen, Johan, dat jij uh, Bitcoin Cash de echte Bitcoin is. En, <laughs> nee, nee, en, nee, zo, zo, ja, redder, ja. zo ja, daar, extreem ja. ben ik ook <laughs> weer niet hoor. De, wilde ik wilde de vraag stellen aan Martijn, wat hij eigenlijk dan uh, ja. ziet in bijvoorbeeld het Lightning netwerk en wat de capaciteitsproblematiek uh, Weet je wel, die 100k bitcoin, uh, wat moet daarvoor gebeuren? Gewoon een uh, crash van de dollar? Of, weet je wel... Uh... Ja, dat is ook een ding inderdaad. Um, ja, ik, ik heb zelf niet zo heel veel met Bitcoin Cash of met, uh, met Roger Ver, zo heet hij toch? Ja, ik, weet, ik ben zijn naam ook alweer kwijt. Ja, wel, ik, ik maar de rochauffeur heeft een bedrijf. Bitcoin Cash. Niks met die Bitcoin Cash is ja. niet zo'n rochauffeur, hè? Oké. Okay. Nee. Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik vind gewoon. Wat, wat hebben ze ook alweer gedaan? Die bloksize aangepast of ja, de, de, de ja, blo uh, blok zo in MBS? block bloksize vergroot, ja. Ja, dat. Uh, wat heb je daar? Ja, ja, in, maar, sorry, bij mijn ogen ik vind dat niet echt een oplossing. Een beetje een pleisterplak op een open wond of zo. Ik uh, zie het niet echt gebeuren. Um, maar goed, ik bedoel, het is alsnog betaalmiddel en het werkt wel. En wat je net zegt klinkt ook gewoon goed, maar het is, ik weet niet. Het is lastig. Um, die 100k is ook gewoon, dat is bijvoorbeeld wel technische analyse heel erg. Met gewoon als je de trends doorpakt vanaf uh, 2011, toen het allemaal gegaan is. En je checkt gewoon waar dat statistisch heen zou moeten gaan. Dan zou de volgende bullrun gewoon een heleboel, nou ja, tienduizenden toch wel overslaan. En, en ergens landen in de 100k tot de 300k regio. Maar dat is puur wiskunde. En dat is, dat is eigenlijk heel erg waar ik het ook op baseer. Mm. En ik weet niet eens... Maar ik zeg net ook zelf dat, dat, dat de game een beetje veranderd is qua technische analyse. En dat nieuws ook heel veel meespeelt. Mm. Dus ik bedoel, ik zeg er ook altijd bij, het kan ook naar nul. Ik weet het niet. Maar als het ja. doorgaat, zoals vanaf 2011, is 100k gewoon onvermijdelijk, zeg maar. Ja, goed, het, wel is, uh, wel, het is allemaal een wel reeks sommetje. <laughs> ik ga er wel in ja. meegaan, maar ik, ik ben zelf, doordat ik met een de nieuwe vlag achter me zit, heel erg verbrand ja. op, op, op die capaciteit. Want veel mensen die willen dus, ik wil ook graag mijn financiën met crypto kunnen doen. Maar ja. als iedereen zijn brood zou af willen gaan rekenen met, met, met bitcoin, ja. dan ja. worden het dure broden. Zeg maar. Want ik heb in, te, in december 2017 een bitcoin transactie gedaan ja. en die kostte op dat moment 60 dollar. En dat was... Ja mij niet zo'n punt, want ja, dat ging om meer dan 10.000 euro. Maar als je mm -hmm. op dat moment een, een kopje koffie wil afrekenen, weet je wel, dan ja. zie je, ja. kun je dat niet doen. Dus hm. doen, doen, ja. doen, er zit, Daarom True. verloop ik nog steeds in die vlag achter mij en ja. uh, ik wil ja. dat er altijd een beetje wel toch uit te, te halen, van hoe zie mm -hmm. jij dat dan voor je, ja. hoe gaat de hele wereld over op crypto en hoe? Want, ja, nou, ik, zie, ik zie, ik zie, ja. Ik denk dat Bitcoin Cash goed, wel toch wel goed is voor dat soort dingen, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat Bitcoin, um, die visie die Satoshi had, die dat het echt cash is. Ik weet niet of dat heel uh, reëel is. Ik zie het echt als digitaal goud. Maar je gaat ook geen koffie afrekenen met een blok goud. <laughs> Toen, maar niet, dat, dat, dat, dat, dat doe je niet. Ben je nog niet in die nee, bar geweest? Je, ik, nee. Ja, ja. Het <laughs> is ook meer gekregen. de ontdekkingsreis van wat, ja. hoe gaan we die Bitcoin nou gebruiken? En hoe gaat die? Hoe dat yes. En mm, uh, ik, ja. doe, ik zie dat dus ook. Digitaal goud wissel ik naar echt goud. Ik kan er weer een plakje bij gaan rapen. En dat adviseer ik iedereen om, om op die manier dat, dat, dat, dat oneindig geld bijdrukken tegen zichzelf uit te spelen. Ja, um, ja. Ja. Maar ja, uh, de, toch blijven de mensen altijd. Maar zeggen nee, met het Lightning-netwerk gaat het allemaal ja. werken. En dan denk ik, jongen, het ging het toch juist omdat we geen uh, ja. derde partij te vertrouwen, weet je wel. Dus ja. ik ben altijd benieuwd wat ja, dat, dat mensen ja. Maar laten we ja. zo meteen uh, nog verder over gaan uh, praten. Uh, we gaan nu ja. even naar de marijuana index uh, Die hebben we ook nog. En ja. uh, ook heel belangrijk. En dat is uh, booming business tegenwoordig. Uh, even kijken hoor. Hatsje, ja, ik idee. Wat is de even... aandacht er niet johan. Aandelen, ja, aandelen, aandelen. Dat is voor uh, babyboomers. <laughs> nee, we hebben hier... een uh, okay, boomer. <laughs> boomer. Okay, <boomers. laughs> Nee, die is uh, lekker omlaag ja. aan het gaan. Uh, ja, die was... Uh, even kijken hoor, uh, hoeveel die nu staat. Oh ja, die staat op 117.86. Uh, en dan hebben wij nog de staatsschotmeter. Even kijken waar we die hebben. De staatsschotmeter is dus deze, geloof ik. Ja. Uh, de staatsschotmeter die staat op... Nou, die is net onder de 394 miljard gedoken. Die staat op 393,9 miljard in het rood. Ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten. We hebben eerst nog een uh, cryptoberichtje. Daar daarover we mee. Wil maar dat kattenbericht. Dat kattenbericht, Travala <laughs> ja. Parker. Ja, Kondig jij maar je even aan. Uh, ja. 90.000 uh, crypto accepting destinations added. Ja, ze kunnen op reis met je crypto. Ja, so, uh, yeah. so, op maandag is een uh, cryptocurrency accepting online travel agency. Uh, Travala. Die heeft een, uh, boeken, een uh, partnership met Booking.com. Nou, ja, Booking.com is natuurlijk wel heel groot. Uh -uh. Ja, weet ik niet of je alles van ja, Booking.com dan ook kan boeken via Travala. Maar ja, dat is toch wel weer een beetje die payment functional uh -uh. dan. Als dat natuurlijk uh, inderdaad uh, zwaar gebruikt gaat worden, dan zit je wel tegen een uh, capaciteitsprobleempje aan te kijken. Hm. Is het alleen Bitcoin? Nou, hij had het al diverse uh, cryptos die je kon activeren. Nee, inderdaad. BTC, ETH, Dash, LTC, EOS, XLM, ADA, BNB, XMR, e, Monero. Oh. Ja, Monero. Mm -hmm. TRX, XRP mm -hmm. en Stablecoin DAI. DAI. Oh. Okay. Huh. Dat is een hoop. Ja. Huh. meer dan ja. bij uh, thuisbezorgd. <laughs> ja. <laughs> BNB, dat is wel een part, dat is die Binance coin, ja dat zegt ze. Oké. Nou ja, prima. Dat kan. Ja, nou, nog meer van dit soort berichten en dan, uh, dan gaat het wel helemaal goed komen met de uh, crypto. En dan gaan uh, hoe dat, de alts ook <laughs> eindelijk uh, bewegen. Hoe <laughs> denk jij trouwens, Martijn, over. Uh, ja, weet je, we hebben, je had net veel over BTC, maar uh, zit je ook een beetje ja. in andere crypto? Volg je dat ook een beetje? Cardano en uh, Dash en uh, noem maar op. Uh, Cardano, ik, ik volg bepaalde alts heel erg. Ik volg Icon heel erg, vind ik uh -huh. interessant. Cardano weet ik niet veel Icon. van. Icon is een soort uh, Koreaanse, nou ze wordt het gelabeld zeg maar, ge-market. Als een Koreaanse Ethereum. Het kan eigenlijk exact wat Ethereum doet. Het is haast exact hetzelfde. Van platform-based, weet je wel. Tokens eronder. Alleen op het moment is hij 13 cent. Hmm. En, in, en de market, ah. ja, in, de, in de top van die bull market. Ja, zeker. In de top van die bull market. In 2017 was hij ook tien, uh, hij was 10 dollar. En de, de ICO-prijs was 13 cent. En hij is nu weer terug. En je kan het nu ook steken. Dus ik heb gewoon uh, 10.000 van die dingen gekocht. En ik steek het gewoon. En ik krijg dagelijks 6 of 7 erbij of zo. En je weet het niet, maar ik vind het wel een goede gok. En die luiden zijn enorm actief geweest. Dat bedrijf erachter is ook in 2017, 2018 en 2019 alle, uh, elk jaar winstgevend geweest. Mm -hmm. Ook zeg maar met al die dips. En ze hebben gewoon... Ja, je moet maar even opzoeken. Icon, de afkorting is uh, ICX. En uh, dat vind ik wel een bijzondere. Ik denk wel dat was alles geen... als... Wat ik niet begrijp is, want bij Ethereum hebben je dan Vitalik erachter. Ja. En ja. Die, die drijft een beetje de ontwikkeling. Maar kopiëren zijn ze gewoon alles van de, van de GitHub af van Ethereum? Of uh, doen ze zelf ook wel? Uh, ja, ze hebben zelf ook wel een heleboel dingen en zo. Maar het is eigenlijk gewoon... Ja, het, is echt, het lijkt wel echt heel veel op Ethereum. Het is wel een soort kopie. Maar het is 13 cent. En, en ik zie het meer als een trade ook, zeg maar. Als het gewoon weer teruggaat naar 10 dollar of zo, dan verkoop ik die hele handel gewoon. Uh, en nee, ik ben niet eens echt heel erg op de hoogte van wat ze nu allemaal doen. Ik weet wel dat ze in uh, november, dus nu, een soort hele grote bijeenkomst hebben met Korea. En zo ze zijn enorm aan het lobbyen met Koreaanse bedrijven om, oh, zeg maar, om dan ICON te gebruiken in plaats van Ethereum. Dus zij zijn heel erg in, in Azië en zo bezig met, met lobbyen gewoon van wij zijn beter dan Ethereum. Maar het hmm. is, Ethereum en ICON concurreren heel erg, maar je hoort er niks over. Maar als je opzoekt, dan zie je het wel. En uh, ik vind het wel bijzonder. Dus het is ook meer, ja, ik kijk altijd naar, van, kan ik het goed traden of niet? Zit er heel veel, weet je, zit er veel potentie in qua prijs. Dus dat heb ik heel erg met alts. Mm -hmm. En in bitcoin heb ik echt zoiets van, ik geloof wel dat dat zeg maar goud is en echt wat, echt wat gaat doen en zo. Met alts heb ik vaak zoiets van, flippen voor dollar of bitcoin of zo. En mm -hmm. ik geloof ook dat alts pas echt meestijgen als bitcoin iets gaat doen. Hmm. Weet je wel? Want ik, ik zie het meer als een soort verlenging van. Als Bitcoin ineens een hele harde boost omhoog heeft. en daar staat hij dan een tijdje stil. dan gaan als. Dat is hoe ik het zie, zeg maar. Hmm, hmm. In prijs. Maar ja, ook denk ik dat de als het, het Bitcoin-netwerk onbruikbaar wordt. want dat zag je toen ook, dat er een heleboel uh, transactie-backlog is en de, en de prijzen. Dat was, als ja, het kosten ja. heel erg hoog. dan gaan mensen weer kijken van, nou, misschien toch eens even naar een alt uh, kijken. Klopt, ja. Ja, dat is ook altijd een dingetje hoor. Als er iets van een flipping gebeurt of zo, of echt een drama in dat hele bitcoin land, het zou best komen dat een ethereum het overneemt, of ik film, een ripple zou zelfs kunnen, weet je wel, dat, dat, dat klopt. Ik geloof alleen momenteel dat bitcoin het wel goed aanpakt, maar je moet altijd op de hoogte blijven. Echt gewoon elke dag ook gewoon, want het, het, het ontwikkelt zo snel en ja het is best wel lastig Ethereum kan nu ook beginnen met steken en zo en al, al dat soort dingen, Ethereum krijgt waarschijnlijk ook heel veel aandacht binnenkort dus je moet wel, uh, er moet op de hoogte blijven ik weet ook niet hoe het er morgen uitziet, maar dat is een heel goed punt ja dat klopt maar, de, de, ja. Bram, zou, zou je ook niet willen dat bijvoorbeeld dat je gewoon uh, dat je gewoon jaar lang alleen maar met je of nu langer zelfs misschien, alleen maar met je crypto kan betalen in de supermarkt als je op reis gaat of waar dan ja. ook, weet je wel dat je salaris in crypto krijgt, zou je dat niet willen? Het zou wel tof zijn. Ja. Ik denk ook wel dat dat, dat zou kunnen, inderdaad. Mm -hmm. Ja, Er zijn wel creditcards al. Je hebt, uh, Die crypto.com heeft zo'n creditcard. En Nexo of zo, of dat ook. Mm -hmm. Dan kan je nou crypto storten en dan kan je wel betalen ermee. Maar dan, ja, de, de fees zijn gewoon absurd dan natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, het zou wel tof zijn. Zeker. Dat, dat, uh, ja, ja soms worden die, die uh, creditcard wel afgesloten ook. Hè? Omdat ze dan weer, ze weer een bankingprobleem hebben. Ja. Uh, want die zitten weer ja. met zwart geld en dat soort dingen. Uh, mm -hmm. Ja, het, het werkt allemaal nog helemaal niet goed. Het zou, het zou wel tof zijn, ja. Maar ik vind het niet heel reëel nog. Of zo. Misschien ook vijf jaar, maar nu is het nog wel lastig. Ook vooral omdat het sentiment buiten, zeg maar, dat is moeilijk. Overtuig ze supermarkt maar eens om dat aan te nemen. Mm -hmm. Ik vind het al bijzonder dat thuisbezorgd het doet, bijvoorbeeld. Daar sta mm -hmm. ik even aan het kijken dan. Dan denk mm -hmm. ik dat is wel een ontwikkeling, hoor. Ja. Yeah. Ja, ze doet het gewoon via BitPay, hè. dan dan het Oh, zo, dan wordt het gewoon euro. Bit, ze krijgen gelijk Versen. euro's van BitPay, hè. Ah, uh, oké, okay, oké, okay, dat wist ik ja, niet, nee, dat verklaart uh, er wel weer thuisbezorgd. veel. Thijs Bezorgd heeft in de boelmarkt in 2017 een bericht uitgestuurd dat ze yeah. al hun bitcoins direct 100% hadden omgewisseld naar euro's. En als ze dat yeah, niet hadden gedaan, yeah. dan hadden ze op dat moment zo... Miljoenen waarschijnlijk, ja, oh, wauw. Oké dan. Dat risico kan je als bedrijf ook. natuurlijk niet nemen. Nee. nee, inderdaad. Maar, ja. nee. Dat, dat, maar ja, als je dat helemaal dat, nul risico dat, neemt, dan heb je ook geen benefits. Dus, dat is een moeilijke kwestie, vind ik joh. Uh, uh, uh. Omdat het uh, uh. om geld gaat en mensen kunnen zeg maar hun hardverdiende geld in de min zien gaan dan uh, ah, die emoties joh. Ja. zo heftig. Ja. Misschien dat thuisbezorgd na dat bericht alles heeft bewaard in bitcoin. Dat is december 2017. Ja, ja, <laughs> wil, de centuriele die. Uh... Sorry ja. Ja, De centuriele die zijn coins die beweegt. Maar die krijg nou heel veel hacks. Ja, oh ja, het klopt. Ja. Ja, het, ja, het is lastig man, omdat ja. Uh, ja, verander die hele infrastructuur maar eens naar nou, iets met crypto erbij. Dat is echt niet simpel. Ik vraag me af hoeveel, ja, hoeveel ja, het hacks. Jaar gaan. Hoeveel hacks zal die uh, Satoshi Nakamoto krijgen? Nu. Uh, die heeft 1 miljoen <laughs> vaststaan <laughs> heel wat <laughs> ja. maar uh, we hadden nog meer berichten we gaan nu even naar jouw kattenberichtje toe uh, Yoshi oh ja de ja, war on cats mm -hmm. de oorlog op katten oh, oh die komt weer binnen yeah. jongens ja bij Snackbar, het hoekje in Sekspirum zijn de gehaktballen het allerlekkerst. Oké, okay, dit is een hele ondernemer die heeft die dacht van, hey, je kan bij op vrijdag Radio adverteren voor 1 cent. <laughs> snackbar, het <hoekje>. <laughs> ja, ja. <laughs> snackbar, het hoekje, die heeft een uh, bericht gestuurd, werd net voorgelezen. Bij Snackbar, het oh, ja. hoekje zijn de gehaktballen het allerlekkerst. Lekker Snackbar, hoekje. Oké, okay, nou goed, uh, dames en heren. <laughs> maar uh, we gaan even naar uh, de war on cats. Want uh, ja, dit is begonnen officieel hè. Katten moeten dood en nou, in ieder geval ze moeten binnen blijven. Want uh, ja, ze zijn een vorige ge gevaar voor, uh, voor het milieu. De EU komt voor je kat hè. Het ja. is een, uh, gebaseerd op Europese regels voor natuurbescherming. Maar bij de natuur zit dan niet de kat. Er zit uh, zeg maar de natuur ex-kat. Uh -uh. Ja, wat ik ook raar vond hier aan is dat we. Uh, ja, dan zeggen ze van ja, alleen al in Nederland worden per 140 miljoen dieren door katten gedood. En de helft van de is slachtoffers is toe te schrijven aan katten met een eigenaar. Dus de andere helft niet. Dus in de, helft, de katten heeft geen eigenaar. Maar die katten die een eigenaar hebben, ja, die, moeten ze dan, uh, die moeten dan, uh, zouden dan binnen moeten blijven. Maar ik, ik vind dat eigenlijk een beetje een raar argument. Want. Kijk, als jij je kat binnen houdt, dan wordt hij geen vegetariër. Hij, hij eet nog steeds vlees dat zijn nog steeds dode dieren. Alleen, uh, is het zeg maar, eet hij wild of eet hij een legbatterijkip? Dat is een beetje het verschil. En dan zegt de, de, deze, deze club zegt eigenlijk van nou, zo'n kat die hoort legbatterijkippen te eten, die toch een shit leveren had te hebben, maar niet wilde vogeltjes die eerst vrolijk in het rond vliegen. Bij mensen is het eigenlijk andersom. Bij mensen die moeten juist een vrije uit, vrij uitloopkip hebben al uh, eten. En niet een legbatterijkip. Dus dat is een heel apart uh, dubbele maar moraal. Lijkt me. Ik dacht eigenlijk meer dat het dus een soort van takenverruiming voor de boa's moet dit gaan opleggen. <laughs> ja. dan gaan die dus jagen op katten. En dan gaan die, die kat, gaan ze dan catnappen. En dan mag je je kat komen ophalen. Want die zijn allemaal gechipt tegenwoordig in Nederland. dus dan ja, krijg terugkomen krijgt die getraumatiseerde kat voor 200 euro uh, <laughs> terug. En dan, ja, misschien dat je er dan een, nog een, een lespakket bij moet kopen. Van hoe, hoe houd ik een kat binnen de Europese Unie? <hijen> met een volkslied. Euh, <hijen> Je ziet alle katten uit de EU vertrekken. <hijen> ja, ja, ja. ja, er staan ook hele waardige dingen sure. in. Volgens wetenschappers uh, is, dat, uh, is dat dan uh, niet alleen schadelijk, maar het is ook illegaal. En dan zegt uh, Yvonne Sweren, gedragstherapeut voor katten, zegt... Hoort het inderdaad bij het aangeboren instinct van katten om te gaan jaren? Je gelooft het niet, hè? Die, het, het schijnt dus dat die katten een aangeboren instinct hebben om te jaren. Zo. Dus, uh, nou, het is goed dat we daar wetenschappers voor hebben die dat uh, die ons ja, even uitleggen. Ja, oh. <laughs> ja. Ja. Nou ja, goed. Gelukkig zijn we allemaal vrije mensen. Ik denk dat ik ook maar eens kattenpaspoorten in Lieberland ga. <tie> ik denk, ik ja, enorme vraag voor vluchtkatten. Ja, dat ook gezegd van een jager. Er is echt dan een figuur die zegt dat je moet de kat een belletje ombinden, want dan kunnen die vogels op tijd wegkomen. En dan zegt deze wetenschapper, die zegt: Nee, nee, dat werkt niet. Dan leer je ze alleen om beter te jagen. Huh? Nou is één pootje op dus. het belletje en met het andere drie poten ja, in die je ja. Ik <laughs> ja. Zou dat ook wel eens willen zien? Ja, het was voor mij het nieuws van de week, dit uh, bericht. Oh, apart inderdaad. <laughs> dat er, zijn, er zijn zoveel volksbeelden deze week gekomen, waarmee dat ik eh, weer inzien hoe blij dat ik ben dat ik hier zit. <laughs> Ongelooflijk. Ja, deze is ook wel mooi. Ja, dat belletje dat werkt dus niet, want dan worden het alleen maar betere jagers, maar... Het birdsafe-concept zou dan wel kunnen werken. Dat is een kraag met felle kleuren, door vogels snel op te merken, zodat ze er snel vandoor kunnen gaan bij nader katten worden. Ze zie je allerlei katten rondlopen met zo'n enorme gekleurde kraag. Dat is dan een EU-kat. Vogels schrikker, kat. <tiedertijd> <tiedertijd> <Of> slikker, kat. <tiedertijd> <Ja>. <tiedertijd> ik kan het nu dus niet door, want ik die kraag zo klem, de tongen hoor. Ja. Ja, uiteindelijk wordt het degene die het beste kan lobbyen voor zijn uh, huisdier gadgets uh, <laughs> Dat wordt dan <on> de norm. <laughs> ja. <laughs> Zo gaat het toch? Sure. Yeah. <laughs> maar, uh... hey, Martijn, Maar, Hoe zie jij de EU eigenlijk? Wat vind jij er allemaal van? Ja, yeah. uh, yeah, ik heb sociologie gestudeerd. Dus, ja. Um, yeah. ik, ik vind wel dat, ik vind het wel lastig. Weet je wel, we, we leven hier wel maar ook weer niet. Het is allemaal heel dubbel. Je wordt gewoon geboren in een systeem. En ik zie het zo van als je het ergens beter vindt in een bepaald land. Je hebt op zich wel de vrijheid om weg te gaan als je geld hebt. Zeg maar, anders niet. En in Nederland vind ik wel dat alles wel goed voor elkaar is. Weet je, daar kan je niet echt op klagen of zo. Vergelijk dus het vergelijkt met Amerika. Uh, ik vind dat je daar echt zoveel betaalt voor je studie. Dat is gewoon absurd. En, en je mag zoveel dingen niet. En geen goed eten, weet je. Alles is niet, niet beschikbaar. Dus je hebt hier heel veel dingen... En dit is dan ook weer gedoogd, dus ik vind wel dat de heleboel dingen hier ook gewoon wel mogen. dat het niet echt mag. Maar dat, dat is ook een stukje vrijheid, zeg maar, in mijn ogen. Maar het is wel lastig, weet je wel. Ik heb ook wel iets gelezen dat je dat je, dat je mag uitschrijven nu, als je wil. In Nederland of zoiets. Maar ik ben er niet heel erg van op de hoogte, maar ik vind het altijd wel moeilijk dat je in zo'n systeem leeft. Ehm um... Je hebt er niet voor gekozen om erin geboren te worden. En dat is wel een beetje raar. Maar het is niet per se helemaal eerlijk. Ik denk niet dat leven eerlijk is. Want voor hetzelfde geld was ik geboren in Afrika of in Egypte, weet je. Ik bedoel, ja, is ook Afrika, maar goed. Ik bedoel, meer van: je, je, je kan niet kiezen waar je geboren wordt. En dat is lastig. Um, dat, ja. Ik vind dat altijd een hele moeilijke kwestie. Als je kon kiezen waar je geboren werd, waar zou je dan voor kiezen? Ja, ik zou toch wel kiezen voor Nederland, denk ik. Ja, <laughs> <laughs> dat vind ik altijd zo mooi. Ja. Want ik weet wel dat ik een in, uh, was een keer in China op vakantie. En ik ga lopen door een museum heen. ...en dan krijg je zo'n stuk propaganda... ...en dan zeggen ze eigenlijk van... ...dit is, is het verleden. En dan zie je yeah. allemaal soldaten... ...die een of andere burger martelen... En met een cassettebandje... ...daarnaast stond hij te krijzen van de pijn. En, oh. en dan zeggen ze ook van... ...ja, het is, als je dus in de tijd naar achter gaat... ...dan is het vreselijk. En als, maar ook oh. als je naar, naar Europa gaat... ...of naar Amerika... ...dan zijn er een stel, een stel smerige uitbuiters... Die, ...die dunne bovenlaag... ...die iedereen uitbuit. Dus je, dat wil je ook niet hebben. Dus eigenlijk ja. burger... Tref jij het dat je precies in dit punt in de tijd geboren bent in ons land. En wat de huidige heersers in, in Nederland en Europa er nog aan hebben toegevoegd. Is de toekomst is ook een Armageddon geworden. Want in de toekomst is de, uh, global warming en de, de, we gaan allemaal verzuipen. En, dus eigenlijk blijkt het dat het punt in de tijd waar je nu geboren bent in die plaats. Dat is toevallig net optimaal. Ja, ja, maar en dat ja. is overal ter wereld zo. Waar je ook uh, ja. geboren bent ja precies, ja, maar je kan alleen maar massa controleren met, met angst en, en een beetje met fear je moet, dat, ja. dat, dat is het ook gewoon, dat is wat de nieuws ook doet je wil zo'n zeg maar, zo massa Eigenlijk controleren weet je wel. Dat, dat is een overheid en, en alles op zich. Ja, Vroeger was er gewoon zo'n groep mensen die zei van we willen, we willen niet nadenken over geld. We willen dit niet doen. Hè. We gaan gewoon belasting doen. En, en wij willen gewoon ons ding doen. En toen hebben ze mensen in dienst genomen daarvoor. Dat was de eerste gemeente zeg maar. En, en zo is het allemaal ontstaan. Het is gewoon uitgegroeid tot dit. En, ah, ja daar maak het, het ik even niet bezwaar simpel. tegen. Dat is de, over de onbevlekte ontvangenis van de staat, zeg maar. Dat die tot, sta, tot stand is gekomen, doordat mensen vrijwillig bij elkaar kwamen en wat, die, wat de taak uit handen wilden geven. Maar zo is het nooit hmm. gebeurd. Zo, geen enkele staat in de realiteit is er ontstaan. Dat zijn allemaal grenzen waar legers tot stilstand zijn gekomen. Zo hmm, zijn okay. alle grenzen ontstaan van alle staten. Aha, ja. Maar wat wat is jullie dus jullie vinden dat dat wat is jullie mening daar precies over zeg maar wat over zeg maar echt gedetailleerd over dat soort dingen dan man nou, nee, je ik zou, dat, dat ik soort dingen wat, ja, ik, wil wel ik wel ben wel benieuwd. Oké Jussi Josi staat Ja ik wil dat doen. ik heb een bepaalde onmacht inderdaad. Je wordt geboren in dat systeem en je lijkt geen keuze te hebben. Hè? Mm -hmm. En wat precies daar de oplossing voor moet zijn, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar hmm. ik denk wel dat we met de technologische ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden in de afgelopen 20 jaar, het ontstaan van het internet en nu een bitcoin daarop, dat we op een punt in de tijd zijn om daarover na te denken. En daarom zit ik dus met een dit en met een Lieberland. Want die mensen, de, de, de massa weet dat nog helemaal niet. Maar een, yeah, yeah. hoe maak je dat bespreekbaar? Ja, dat is niet door te zeggen, ja, uh, weet je wel, de enige grens is die van de atmosfeer en uh, bla bla bla. Nee, want die mensen die hebben allemaal een paspoort en die denken dat ze Nederlander zijn. Oké, okay, nou, dan heb ik hier een paspoort en dan ben ik Lieberlander. En dan zeggen ze, ja, dat kan niet. Dan zeg ik, ja, hoezo niet? Jij kan toch ook Nederlander nou, zijn? Nou, ja, die moet zeker, je... ja. Krijg je mensen wat aan het denken. En uiteindelijk uh, zeg ik dus niet: dit moet het worden, maar wel van wij ah. moeten met z'n allen niet daarom achter dus in de file gaan staan. Want het heeft ja, geen zin meer. We zijn er. Ik bedoel, kijk wat we hebben dan, ja. daarmee. Ja. Het is nou tijd voor iets nieuws of iets beter. Ja. Ja, dat is ja. een beetje wat ik uh, ja. hoe ik daarin ja, ja, Ik ben uh, zelf een ah. voluntarist... geheel, of de anarcho-capitalist. Dus ik zeg alle relaties. Ah. Dat is, mijn ideale systeem is dat alle relaties tussen mensen vrijwillig zijn. En ja, dat je dus een, ja. een overheid, dat zijn een groep mensen die daar menen een uitzondering voor te kunnen maken en die met geweld hun doelen mogen bereiken door mensen te bedreigen met gevangenis en boetes en, en uh, ja, opsluiting en eventueel als je verzet tegen arrestatie, zelfs met de dood. Dus uiteindelijk is de grootste dreiging die ze hebben, is eigenlijk moord. En daar proberen zij hun doelen mee te bereiken. En dat is eigenlijk fout voor elk ander individu of elk andere groep in de samenleving. En, ja, en ja. opeens onontbrekelijk en onontbeerlijk voor mensen in de overheid en ja, ik zeg dat alle ellende die we, de meeste ellende die we in het verleden gehad hebben, dat die daaruit voorkomt. De overheden hebben 260 miljoen mensen vermoord in de 20 e eeuw en ja, dat, dat komt voort uit het idee dat je geweld kan prijzen in bepaalde situaties. Ook voor bepaalde personen is het goed om geweld te gebruiken en... Ja, dan, dan zoeken bepaalde psychopaten en mensen die enorm graag geweld gebruiken, die gaan daar naartoe, omdat ze daar een schouderklopje krijgen voor geweldgebruik. En dan krijg je Hitler en Stalin en Mao en Paul Pot en al dat soort gebeuren. Ja, ja, ja, het een monopolie op geweld inderdaad, ja, klopt. Ja. En Johan, wat is jouw mee? Uh, nou ja, ik, ik heb zelf de, de overheid van heel erg dichtbij uh, meegemaakt uh, via mijn werk. Dus uh, ja, het is één grote corrupte bende en uh, ik denk dat allerlei andere initiatieven allerlei <lacht> andere <lacht> initiatieven zijn waarschijnlijk gewoon <lacht> veel en veel beter. Fijne, Johan <lacht> heeft morgen vrij. <lacht> <lacht> nee, morgen naar Defensies. Ja, ja. <lacht> maar ik ben het eigenlijk wel met jullie allemaal eens, ik heb, ik, dat, <lacht> dat, dat is het ook wel. Dus ah, dat is wel dat dat is mijn... moeilijk. Ja. Dat de oplossing mijn... is lastig, weet je wel. Hey, kapitalisme is sowieso gebaseerd op uitbuiting, dus daar gaat het ook al mis. Democratie maar dat is wel vrijwillig nog uitbuiting, met... hè? Dat is wel ja. net als de S&M. Ja. ja, dat hangt er vanaf hoe je kapitalisme definieert. En dat is altijd het, eh, ja, dat is als we, het huidige systeem dat we hebben, of de, hoe definieer je dat ik... Ja, eh, ik zou ja, kapitalisme ja. definiëren als het recht om kapitaalgoederen te bezitten. En dan, okay. uh, ja, dan, dan hoeft het geen ja, uitbuiting te zijn. Maar als je, Mijn uh, grootvader... als je denkt hier, wat het vandaag de dag is, dan, uh, ja, of wat er wordt voorgesteld, ja. dan is het gewoon ja, ja, niet zo fraai. Mijn grootvader uh, was een echte raskapitalist. Hij was gewoon een gewone kruidenier. hè? Hij is begonnen met een, yeah. uh, een hondenkar met melk. En uh, hij is uitgegroeid tot uh, supermarkten. Hij had de beste dood twee supermarkten. Dat is echt ja, ja. een echt, uh, kapitalisme de vraag hoe je, hoe je naar een beter systeem moet komen ja. of een vrijer systeem, dat is heel moeilijk. Uh, want het is, het is ja. heel lastig om mensen te overtuigen. Want iedereen zit er. Het is net alsof je een kankergezwel hebt met allerlei uitzaaiingen. Het zit door de hele samenleving uitgebreid. Ja, he, en mensen ja. kunnen zich gewoon niet voorstellen hoe yes. je bijvoorbeeld wegen zou kunnen hebben. Of hoe je een sociaal vangnet zou kunnen hebben of hoe je ja. uh, onderwijs zou kunnen hebben zonder overheid uh, ja. of gezondheidszorg of zo, Dat is gewoon niet meer, niet meer in te beelden voor veel mensen. Nou, we gaan honderd ja, jaar terug in de tijd en toen had je het wel. Ik bedoel, uh, in Amerika had je, ja. uh, 200 jaar geleden waren we vrijwel alle wegen privaat. In ja. Nederland was zelfs het hele uh, het zorgstelsel vrijwel privaat of in ieder geval vrijwillig. Waardoor... De, de nazi's hebben daar een uh, mooie. Uh, ja, in 1941 hebben wij het huidige ziekenfonds gekregen. Dus, uh, ja, ja. Uh, daarvoor, ja maar, was ook maar dat is te lang geleden, zeg maar. Mensen die nu twintig zijn, die, die, die, ja. hebben, die zijn gewoon opgegroeid in een wereld waarin dat allemaal door de overheid geregeld is. En die denken ja. dan: de van ja, maar daar kan je niet mee ophouden, want dan is het er niet meer. Zeg maar. Net zoals je in Oost-Duitsland woonde. ...tijdens de Sovjet-Unie en, en de overheid produceerde alle schoenen... ...en dan zeggen ja, de, de overheid zendt een cel criminelen... ...en dan moeten we vanaf zeggen, maar wie, wie gaat er dan de schoenen maken? Gewoon onvoorstelbaar voor mensen om te bedenken... ...dat er ook schoenen gemaakt kunnen worden zonder geweldsmonopolie. De mensen zijn heel erg gebend aan waar ze zijn en opgegroeid... ...en dat is ook zijn theorie binnen de sociologie vind ik altijd heel bijzonder... Dat is zeg maar dat, dat, dat samenlevingen ontwikkelen zich niet zo of om, omhoog of omlaag, maar het gaat altijd in een cirkel. Die vind ik heel bijzonder. Bijvoorbeeld Wereldoorlog 2 of zo, dat begint dan nu zeg maar zo op de achtergrond te raken. Dat mensen die daar bijvoorbeeld heel veel pijn aan ervaren en allemaal, al die herinneringen die levend werden gehouden door die opa's en oma's en zo, dat vervaagt allemaal. En dan komt er dus weer ruimte voor een Wereldoorlog 3. En dat, dat gaat dan volgens die theorie ook ongetwijfeld gebeuren. En dan is echt zo, history repeats itself, weet je wel. So, en dat is ook weer wat, wat, um, wat Peter zei met dat waar je ook bent op welk moment is altijd weer de beste plek en zo. Dus het is altijd zo lastig. Er zit zo so, psychologie achter. Mensen zijn ook brainwashed en mensen worden ook een beetje controlled met materialisme en zo. Van, je moet dit, je moet dat en hebben en dit, nieuwste iPhone, whatever. Ga werken, 10 euro per uur, koop je ziel. En, en mensen worden ook niet meer geleerd om te mediteren of je echte gevoelens of invoelen met het universum en zo. Dat is allemaal weg. En dat, dat, dat maakt mensen zo vlak. Dat, dat ja, mensen ik, kunnen helemaal ik, niet nou, meer ik, nadenken. En, en, en, en specifiek, inderdaad, in Nederland wel. Maar en, voor mij ja, het niet, sinds dat ik dus verhuisd ben daaruit. Ja, ja uit het is het Westen. Ja. Ja, en, in het Oosten wordt wel graag veel hoor. <laughs> ja, Omdat, ja, ik dat dat is spirituele. Het in een dorp, daar zitten alle vrouwen gewoon op yoga, geen en ene uitzondering, ja, ja. en die mediteren iedere ochtend, hm. weet je wel. wel bijzonder die, hè. Ja. Ja. Ik heb vroeger ja, nog als... Ik heb een stress niet van, ik moet werken, weet je wel. Tenminste, ja, natuurlijk ja. ja, ja. werken de mensen hier ook wel, alleen het is gewoon heel anders, ja, een heel ja. andere, ja. Ik, ik werkte vroeger ja. als vrijwilliger op, op zo'n asielzoekerscentrum, ja, de jaren negentig was dat hoor, heel lang geleden. maar. De, als dus je dan met zo'n asielzoeker sprak, maakt niet uit welke land die, die kwam Je vroeg was de beste plek op aarde. Het was allemaal het land waar zij vandaan kwamen. stel <lacht> stelde Nigeria. Nigeria en was de best. Ik zeg, ja wat doe je dan hier in Nederland? Ja, dat dus is die ene dictator. Maar voor, voor de rest is het het beste <lacht> land ter <in de> wereld. <lacht> in principe is het goed, maar... <lacht> ja, die ene dictator hebben we in ieder geval gekozen. Hebben, maar <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wat ik fijn vind aan Nederland is niet per se Nederland zelf. Maar dat je, heel, dat je op zich de, mo de mogelijkheid om weg te gaan... Die is, hier, die is hier best wel goed, zeg maar. Het mooie is dat je er kunt gaan. <laughs> ja, maar dat, dat, dat meen ik oprecht. In Amerika word je eigenlijk opgesloten. Maar als je daar echt te lang in zit, qua, qua ook hoeveel studieschuld je moet betalen en onzin, je zit daar heel snel vast. Nou, Nederland doet het een Kangproofd. beetje hoor. Ik, ik, ik ken mensen die geïmigreerd zijn. Die Zeker. Nee, je geen migreerd Je paspoort opzeggen in Amerika is wel heel duur. En als je alleen Amerika verlaat en je houdt je paspoort. dan moet je ook in het buitenland nog belasting betalen aan de Amerikaanse overheid. Dus ze houden ja. een ja. grip over, je over de, de hele wereld. Dus dat betekent yes. eigenlijk dat. Of je moet heel veel geld betalen om je citizenship op te zeggen. Maar dan moet je ook maar weer ergens anders een paspoort van zien te krijgen. Ja. Nou, ik hoorde ook wel van Nederlanders ja. hoor, die uh, weggingen uit Nederland... en nog steeds uh, zorgpremie moesten betalen hier in Nederland. En dat was maar niet vanaf ja, konden ja. komen en andere rekeningen. Dus, uh. Ja, maar de Nederlandse hm. overheid die blijft vaak heel lang beweren... dat je nog in Nederland woont. Dat ja. is een beetje, dan dat ben je al weg en dan zegt ze... nou ja, we hebben je, je pensioen stopgezet en je AOW. En, uh, je, hmm. dus alles is stopgezet, maar je moet nog wel uh, steeds uh, belasting blijven betalen. Want je hebt nog een... Uh, Adres waar je terecht kunt in Nederland ofzo. We hebben nog een tandenborstel voor je gevonden. Dus dat is gewoon. <laughs> uh, dat is heel lastig om daar vanaf te komen. Ja, uh, toch over de belastingdienst. We hebben nog wat nieuws verricht hier Oh ja. ja, ze zijn boos. Ze uit hun woede. Over de toeslagenaffaire. Ja, ja inderdaad. Het gaat nog steeds over die toeslagenaffaire. Hè. Dat uh, ja, er wordt er gezegd. Zometeen komen er nog meer emoties aan boord. Maar even nu de woede. <laughs> Ja, ze signaleren een, uh, een angstcultuur. Hè? Ja, ja. Dus, uh, en uh, ze zijn ook boos dat, ze, dat zij eigenlijk de, de zwarte piet toegeschreven uh, krijgen. Want, want hun hoofd hmm. zei, uh, we hebben het fout aangepakt of zoiets. En die medewerkers zeiden, uh, ja wat nou we? Uh, wij hebben aan de bel getrokken, <laughs> maar er werd niet naar ons geluisterd. En uh, um, ja, en ik... Er was één een zo'n zinnetje wat ik hier uh, in las. Uh, ja, dat uiteindelijk broek over wij schreef is ongepast te reageren op verschillende ambtenaren. <laughs> Jarenlang zouden zij aan de bel getrokken hebben, maar niet gehoord zijn. De leiding wist dat er iets misging, maar handelde niet. Tegelijkertijd werden ouders moedwillig hard aangepakt. Dat is ook zo'n pass passieve zin, hè? Er staat niet. Tegelijkertijd pakten wij ouders moedwillig keihard aan. Nee werden aangepakt, dat is, uh, ja, door, ze, werden, do, ze werden aangepakt, door iemand pakte ze aan, maar, maar ze, ze nemen totaal geen verantwoordelijkheid, hè. ze zeggen niet, ja, uh, wij, wij, wij ruïneerden levens, nee, uh, levens werden geruineerd en, en wij trokken maar aan de bel om dat uh, niet te doen. Maar er werd niet naar ons geluisterd, dus moesten wij wel doorgaan met het van levens. Die mensen moesten ook gewoon hun hypotheek betalen. Dus ze konden er verder ook niks aan doen. Dat oh ja. Yeah. <laughs> yeah. I was just doing my job, Heinrich. Just following orders. <laughs> yeah. Ja. ja nu.nl hè. Dus dat is de propaganda machine. Uh, met <laughs> baas, meneer. ik. <laughs> <laughs> well, ik vind het wel grappig dat ze hier dan wel een beetje... Uh, ja, wij libertariërs worden wel eens uh, verweten dat we een beetje t, uh, het... Uh, het Mierenneuk een op taal uh, zijn als ze dan zeggen: van hoezo we? Weet je wel? Want ja, als, het, als er weer een we gepraat worden, hè? Het, ja. uh, en hier, hier doet de, die medewerkers van de Belastingdienst dat ook, weet je wel? Dat is wel grappig. Ja, het gewoon: er worden <laughs> gewoon mensen geruïneerd en dan willen ze er dan geen verantwoordelijkheid voor nemen, ondanks dat ze dat zelf doen. En dan gaan ze opeens, als ze dan we horen, dan zeggen ze opeens, trekken zij hun handen ervan af. en zeggen, we, ja, hé uh, hey Uilebroek, uh, uh, ik heb een e-mailtje gestuurd dat, dat ik er niet zo happy mee was, dat ik uh, mensen aan het reuneren ri was. Maar ja, ik kreeg geen antwoord, dus ik ging er maar mee door. Ja, uh, het is, uh, ja, ik, ik sta te kijken van het gebrek aan verantwoordelijkheid dat uh, ja. dit soort ja. mensen nemen voor wat ze aan het doen zijn. We gaan nog even <laughs> verder in de zielenroer zullen van de Belastingdienst, want er is ook nog angst, hè, naast woede. <laughs> ja. Ja, het is natuurlijk een, het is een afpersingsorganisatie die mensen dreigbrieven stuurt voor geld. En dan, dan, is er, dan zijn ze verbaasd dat er een angstcultuur op de werkvloer is. Ja. Ja, ze, ze hebben natuurlijk de hele dag hè, zijn ze angst aan het saaien overal. En dan, uh, ja, dat, dat is karma, dat geloof ik. Dat het al uh, terugkomt. Maar ze zijn ook, ja, volgens bijna alle ondervraagden, heerst er een onveilige sfeer op de werkvloer. Het is trouwens ook zo dat bij belastingkantoor, er zijn geloof ik, uh, ja, iets van zes mensen per jaar die daar zelfmoord plegen in het ja. belastingkantoor ja. Hè? dus die, die vinden ze gewoon dood op het toilet die hebben ja. polsen doodgesneden het zijn onderdanen die het gewoon niet meer zagen zitten een hele bedrijf geruïne ja, het is een van elf mensen geweest heftig ja. Ja? Ja. Ja. Ja, en dan zijn er nog allerlei controles die, zorgen dat, die, die moeten zorgen dat je geen wapens meeneemt en zo. En uh, dat soort ja. dingen. Maar zeg, volgens bijna alle ondervragen heerst er een onveilige sfeer op de werkvloer. Mensen die kritisch over de, het gevoerde beleid zijn, dat noemen ze dan ook weer beleid, dat vind ik ook uh, naar, om het naar beleid te noemen, mensen afversen, zouden door de leidinggevenden op het matje geroepen worden. Sommigen zouden daardoor zelfs hun baan verliezen. Oh, je zou je baan verliezen. Er heerst bij de Belastingcultuur een afrekencultuur Die leidt tot angst onder de werknemers om misstanden te melden. De vakbond roept, staatssecretaris aanwinnen snel van financiën op tot het instellen van een onafhankelijke integriteitscommissie. Hm. Ja, dat krijg je natuurlijk ook weer een commissie. Waar iedereen zijn zakken voor gaat stoppen na een jaar in ieder geval wel, uh, een of ander wel belachelijk rapportje uitkomt. Hm. Ja, wat is dan integer? Sober bias. <lacht> ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Ik, ik, vind, ik vind het ook wel grappig als ik bij, uh, bij, bij uh, het verschil tussen uh, private en, uh, en de publieke sector, als ik daar op bezoek kom om te werken, uh, de receptie uh, in de private sector zit gewoon achter een balie zonder glas en zo, maar kom je bij een overheidsgebouw zitten ze altijd achter kogelvrij glas. Ja, ja. Ja, het ja, is mij ook ja, wel eens ja. opgevallen, uh, moest ik moest een keer in de Filipijnen bij de ambassade zijn omdat er waren, spullen gestolen uh, waren dat ik een beetje natuurlijk met een probleem om uh, op terug te komen en alles te regelen. Zo. Ik denk nou, het gaat naar de Nederlandse ambassade toe. En dan kom je daar en inderdaad de kogelvrij glas. Er zitten een paar gaatjes in waar je dan doorheen moet praten. Uh, er zitten sowieso geen mensen die Nederlands spreken erachter. Maar, ja. maar, dit is, maar je merkt ook een hele wachtkamer. Die zit vol met zagrijnige mensen. Die mensen die, die hebben allemaal een papiertje nodig van een organisatie die ze geen papiertje wil geven. Maar en er staat ook een gewapende vent. Dus dat is, er zit gelijk al een sfeer van, uh, ja, ik moet hier iets van die mensen, omdat ze dat van me eisen. Maar eigenlijk ben ik hier liever niet. En ik moet ook een hele tijd wachten, dat is meestal ook uren. Zit je, ja. zit je met een nummertje te Ken wachten. kon dus niet voor de ja. overheid. Je kon, het, je kon de ongenoegen, ja, de haat en, de, en de, de, de. je kon het gewoon ruiken. Ja. Ja, maar even kijken, we hadden nog meer berichten. Maar we zullen nog even naar jouw rap gaan, uh, Martijn. Ja, dat kan ja, hoor. hoor. Ja, dat was een klein, klein onderbreking tussen al deze ellende. Dat <lacht> <lacht> <lacht> ja. een hele rebelse toon ook hoor, echt waar. Ik, uh, ik ben het heel erg eens met deze denkwijze, zeg maar. Ja. Alleen ik, ik, ik functioneer wel in dit systeem uh, nog, blijkbaar, ik weet niet waar ik ga eindige week nog niet. Wij we we allemaal, oh, uh, <laughs> <Yeah>, allemaal, we proberen <laughs> allemaal te functioneren in dit ja, systeem. Ja, ja, ja, ja. <laughs> we, <laughs> we hebben dus geen dat keuze. We hebben geen keuze. Dat nummer heet het levende bewijs en dan gaat het van well, um, ja fucking 9 tot 5. ik slaap al onder een brug. En. Ik ben altijd on my grind. Desondanks die dolk in mijn rug. Omdat mensen het altijd zo haten. Als je zeg maar dingen opbouwt. Ja, man. En dan, uh, ja, man. dan heb ik ook zoiets. Ja, het is allemaal heel, heel brutaal. En dan echt gewoon. je gezer en fuck af en zo. Het is allemaal heel erg, Maar echt zo van. Ik, ik wil gewoon mijn eigen ding doen. En dus is een keer van laat me gewoon met rust. Want ik bedoel, het kan ook gewoon. Ik kan gewoon zeggen fuck you. En alsnog super veel geld hebben en whatever. En dan heb, je, dan heb je geld. hier mag je hebben. Dat boeit me toch niet. En dan kan ik alsnog doen wat ik wil. Dus dat, dat hele creatieve in mij zorgt ervoor... Je kan niet echt... Oh, ik ga morgen solliciteren om rapper te worden voor 50 euro per uur of zo. Dat kan niet. En dat heb ik mijn hele leven al super irritant gevonden. En daardoor heb ik altijd al die rebelshouding houding gehad, zeg maar. En dat... dat ik vind het dus wel, wel grappig dat... Daardoor dacht ik altijd al heel open en vrij. Ik dacht van dat creatieve moet, moet wel gebeuren bij mij. Want het zit heel erg in me. En dan merk je dus als je die mindset hebt... Dat je eigenlijk gewoon ook veel succesvoller wordt dan... Dan een heleboel mensen om je heen. En met, ja, en ik zie geld gewoon als vrijheid. Want dan uh. laten mensen me gewoon met rust. Dat is het heel erg bij mij. En, dus als je geld hebt, laten mensen jou met rust. Dus Die met niet, als zie geld een beetje als, als, als free extra aandacht voor jou. Ja, maar dan betaal ik het en is het ook klaar. Dan zijn ze erop gepflikken. <laughs> okay. Snap je? Oh, je staat voor de deur, je wil geld hier. Doei! En is het klaar. En dan zijn ze weg. <laughs> <Bad. bad. laughs> okay, okay, okay. Exact, zo zie ik het, zeg maar. Van, je verzamelt, ik verzamel gewoon zoveel mogelijk geld, zodat ik kan zeggen, fuck you. Dat is zeg ja, maar mijn uh, leven. Het mis. punt met de belastingdienst is dat ze dan, <laughs> dan zeggen, ja, we willen graag een, een, ja. een bonnetje zien uit uh, 2017. Ja, echt. En uh, ja. <laughs> dan moet jij door dat je, je administratie gaan ja. graven. Klopt, ja. Ik, ik heb daar ook helemaal niks mee. Ik, ik vind dat ook super vervelend. Maar ja, Geld nee, maar je, ook, van je hebt ook zo van als jij eenmaal met geld gooit om van iemand af te zijn, dan denkt die persoon, oh daar moet ik wezen, dus om geld te hebben, <laughs> ja. dat dus gaat hier nog een maar keer lastig waar. vallen. Dat, dat, dat heb je nog een F-35 ah. Joint Strike Fighter nodig. Ja, nou, echt hoor, maar dat zie je in rechtszaken vaak vind ik, dat de mensen maar doorgaan, uh, ja er is zogenaamd geen oplossing en dan uh, zo, je we moet weer verder. Ja, vast wel. <laughs> je, en dan ineens is er een oplossing als er geen geld meer is. Ja, oké, okay, nu is het klaar. Zo, ja, oké. Okay, sure. dat, dat zie je zo vaak. en denk van, ah, oh, het staat in Frans, Maar ja, goed, ja. Iedereen nee, blut, dan staken we de rechtszaak. Ja, oh, dan is het klaar. Ja. <laughs> ineens is het opgelost. Ja, vast. Maar we gaan dus even ja, naar ja, goed, jouw goed, goed. nummer luisteren. Hij staat klaar. Ja. Hoppakee, hier ja, lig je in bed. Nee, shit, man. Ja. <laughs> Eén keer Het is allemaal expres gebel. Doe de shit, bravo. Goed, komendag tot je passie is. <laughs> ja, Je moet je stempel hier achterlaten. laten. Girl. Ja, de tijd is nu, man. Maar wacht, je hoog mee Zwijg onder de druk, ben het levende bewijs Dat de motherfucking lukt, van in 9 tot 5 Ik slaap al onder een brug, ik ben altijd Aan de kwijt, en zondanks die in mijn rug Ik met je gezeur, bitch, kan niet zonder mijn rust Bitch, nee, ja dat klopt, je gedrag is afgekeurd Bitch, hey, ha, huh. ik doe wat positiviteit Fucking moeilijk te begrijpen Als je dromen niet bereik, loser Woo! Ik boek mijn resultaten, ben polariserend Dus doe je best met de evenaren Heb je de problemen, want je slaapt op jezelf Je gaat voor de volle honderd, geloof je maar voor de helle Sorry, ben een aquarius, de trekkers Waterig, ik raak de juiste snaren, als op de tekst, is geschreven de dus stralen, waar is dit? is geen spelletje voor me, maar ik voorspellen, dat dit echt een hitje wordt als Nostradamus, bitch. ey, T, waarom zit je op je gat, nonchalant, met die chonkel in je hand, om in schat? Oh my god, word fucker. het is niet zonder van mijn dag, ik kon span, fucking hard, flikker op met trammeland. Ik ontwikkel met talenten wordt gevaardeerd in het land, waaronder meer met bestand, We mogen niet chill tot de bank, ik kan alles motherfucker, holy fuck, wat dacht je dan? Ik kan alles lief schat, holy fuck, watermat, baby. Je hebt meeste bezwijken onder de druk, ben het leven de bewijs. Dat de motherfucking lukt. Fucking 9 tot 5, ik slaap al onder een brug. Ik ben altijd aan the quiet, dus ondanks ik golf in de rug. Zo met je gezeur, bitch. Ik kan niet zonder mijn rust, bitch. Nee, ja, dat klopt, je gedrag is afgekeurd, bitch. Nee, ha, ik doe maar positiviteit. Fucking moeilijk te begrijpen als je dromen niet bereikt, loser. Mama, heb niet gekozen voor dit? Zit op hoog niveau en op de sterren, mijn ogen gericht. Ik ben blessed met een overdosis intelligentie. Ik heb niets te klagen, dus laat me met rust. Als jij mij naar beneden wilt halen, moet jij heel hoog glimmen. Levensgevaar. Geef me de vragen des levens. Ik geef de antwoorden. Met dat blok voor je kop kan je toch niks horen. Hey, baby. Waarom zit je op je gat, nonchalant? Met die chonkel in je hand, om in scat. Oh my god, word wakker. Het is niet zonder van mijn dag. Ik kon spannen. Fucking hard, lekker op met trambalans. Ik kom met de lessen, word gevaardeerd in de dans. Waarom te meer met de stand? Mijn moeder chill tot de bank. Ik kan alles, motherfucker, holy fuck, wat dag je dan? Ik kan alles liepen slaan. Holy fuck, op, baby. Zit de meeste bezwijken onder de druk, Ben het levende bewijs dat de motherfucking lukt. Fucking negen. Ik slaap al onder een brug. Ik ben altijd aan de kwijt. En sondanks het kol in mijn rug. Kan met je gezeur. Kan niet zonder mijn rust, bitch. Nee, ja, dat klopt. Je gedrag is afgekeurd, bitch. hey Ik doe wat positiviteit, fucking moeilijk te begrijpen. Als je droom niet meer rijk rozen. Doe je meesten bezwijken onder de druk. Ben het levende bewijs, dat de motherfucking lukt. Fuck 9 nee. Tot vijf. Ik slaap al onder een brug Ik ben altijd aan de kwijt. En sondanks het volg in mijn rug Ga met je gezeur. bitch. ga niet zonder mijn rust, bitch. Nee, ja, dat klopt. Je gedrag is afgekeurd, bitch. Hey, ha, Ik doe wat positief moeilijk te begrijpen, als je dromen niet Ja, dat klonk uh, hartstikke leuk. Uh, <laughs> hoeveel exemplaren heb je verkocht van dit nummer? Uh, het staat op uh, Spotify zo, en als dat dan gestreamd wordt dan krijg je het voor betaald. Okay. Dus, uh, ben je oh, wel rijk ik van geworden? Klik, klik gewoon op stream en zet geluid uit en helemaal uh, goed. <laughs> We hebben <laughs> niet een bot die dat 1 miljoen keer uh, aanklikt? <laughs> ja ja, het zou best kunnen inderdaad, maar uh, nee, het valt allemaal heel erg mee, het is niet echt rendabel of zo. Uh, nog, ik bedoel het krijgt wel steeds meer aandacht merk ik, uh, maar het is vooral voor me, ik heb gewoon berichten melden zeg maar, en uh, het is ook gewoon van doe gewoon je eigen ding alsjeblieft weet je wel uh, uh, dus uh, ja, ik vind dat wel belangrijk, ja yeah. ik zet het een beetje symbolisch neer, ik bedoel niet als het niet hoe mijn leven eruit ziet ofzo, maar het is expres gewoon van, gebruik uh, geld gewoon, dat servet en vriend <lacht> papa johns, want je bent toch een succesvol dik zwijn ofzo weet je het is allemaal heel, het is gewoon heel sarcastisch Alsof dat succes is, weet je? Alleen maar de druk zitten en zo, natuurlijk niet. En, maar maar het, is allemaal, het heeft allemaal zo'n symbolische ondertoon. Maar dat, dat, is, dat vinden mensen ook lastig om te begrijpen soms. En, nou, het is gewoon een soort kunst, zo zie ik het, zeg maar. Uh. Zo zie ik mijn muziek, hoor. Ja. Ja, het is zo mooi dat je het kan maken. Ja, stop, ja, ja, toch? ja, dat vind ik ook. Ik vind het echt leuk. Het ja. heeft wel veel vrede om op die manier een beetje de, de, de, je message eruit te, te gooien, zeg maar. Het is wel een medium wat heel veel mensen checken. Maar ook, ook gewoon de, de, de normale burger en zo. Het is rap. Dus heleboel mensen die checken dat toch wel. En hij heeft er toch een beetje zo'n anti. Weet je het heeft wel een beetje zo'n zo message van vrijheid is belangrijk en zo. Dus je, je kan mensen er wel mee beïnvloeden, ook gewoon. Het is wel manier om het aan de man te krijgen. zeg maar, ja. Ja. Dus dat, dat is wel fijn, vind ik. Huh. Nou, Welke rappers jubel. hebben jou heel erg geïnspireerd? Uh, in Nederland brainpower echt heel erg. Mm -hmm. Maar die krijgt ook gigantisch wat haat over zich heen. Uh, fresco vind ik heel mooi. Mm -hmm. Maar die, die rept wel ook depressie en zo. Maar ook ontsnappen uit het systeem. Ook dat hij op slot zit en racisme en al dat soort dingen. Dus ik vind de meeste rappers die echt, echt een beetje een, een, een message hebben, of nou politiek of intellectueel is, of over. Weet je, als het gaat over, over, over chicks en, en al die maatschappelijke gedoe dan interesseert het me niet zoveel. Dus, dus je hebt rap, zeg maar vroeger was het ook heel poëtisch en filosofisch. Mm -hmm. Daar is het ook allemaal eigenlijk mee begonnen. Dat was een hele movement. En dat sinds jaren, ja, vanaf 2010 tot aan nu, is het, heb je ook een heleboel, ja, gewoon echt. Die generates zijn gewoon echt de bielen die rappen en dat is dan de mainstream ik denk van nou dat vind ik niet helemaal oké. Okay. Mm -hmm. Dus uh, dat soort mensen heb ik niet echt veel aanzien voor of zo. Mm -hmm. En ben je dus, met nieuwe dingen ja. bezig? Wat komt er? Wat ja. komt er nog iets uit en uh, wat allemaal? Uh, ja, voor dit soort muziek, met deze toon, zeg maar, ben ik bezig met uh, een nieuw album, maar dat duurt nog wel even, dat wordt ook in het Nederlands. En verder ben ik bezig met zo'n Engels project, wat binnenkort uitkomt. Dat is met twee andere lui. Maar dat is wel echt gefocust op mainstream succes. Maar dat is niet per se met zo'n message. Dat is heel entertaining. En ik wil even kijken of dat aanslaat in die taal. En dat komt wel over een maandje uit. Maar je kan me volgen overal op t j J-I-N. t N. Spotify, YouTube. Waar dan ook kan je allemaal muziek vinden. En het is heel makkelijk te vinden overal. Ja. Dat beter dan zo. <laughs> ik vind Joost ook wel grappig, maar hij ja, is gewoon een beetje hipster rapper. <laughs> nee, nee, jo Yoshi. Als je ergens Yoshi heet, dan. Uh, dan oh, dan ben Yoshi. Ik een van. Ja. Ik dacht even dat je Joost bedoelde, want dat is ook zo'n rapper. Die, die wordt ook wel jo Joostie genoemd, zeg maar. Dus ik dacht even dat je hem bedoelde. Maar, <laughs> <Plot>. <laughs> nee, nee, nee. Klopt. Ik heb zelf altijd het probleem als ik ergens wil registreren dat alle Yoshi's zijn, altijd al weg. Weet je. Dan okay. Ah ja, precies. Ik ja. dat <laughs> wat minder snel heeft. Klopt, dat is zo. Ja. Ja, dat komt ook gewoon door Nintendo, joh. Bij jou. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> door, door die groene dino. <laughs> ja. Nee, we hadden nog, uh, nog meer berichten. Dit is volgens mij het laatste belastingberichtje. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is... Uh, <laughs> ik krijg deze berichten toegeworpen, dus... Uh... <laughs> Sorry. Hier <laughs> ja, ja, nou, okay. de, de, oude... de Belastingdienst niet wel. <laughs> de ja, beter kunnen niet maken, ja. <laughs> Hier, uh, de blauwe envelop... Even kijken, jouw belastingcenten hoe uh, moet okay, sorry, hoe meer pruiken hoe hoger uh, de uh, vermogensbelasting ja. ja, dit gaat over een, uh, ja, dit is een uh. beetje een uh, algemeen verhaal en ja, er zit iets in wat uh, wel, ja, wat libertariërs als uh, de haren wat de overeind doen staan. De pruiken ook uh, <laughs> Ja, dat ook Maar ze halen er een uh, Ingrid Robijns bij... die is ho hoogleraar ethiek... van de instituties... bij de Universiteit Utrecht. Of ethiek van instituties, ja. Stel, zegt ze, je bent een dj... en je maakt muziek waarmee je geld verdient. Een bepaald deel van je fortuin... had je niet alleen kunnen maken. Je had het werk van een andere voor nodig... zegt de filosoof, verwijzend naar sampling... waarbij dj's... producers de muziek van anderen gebruiken... om iets nieuws te maken... Robijns wil hiermee zeggen dat we bijna altijd vermogen opbouwen... dankzij het werk, de kennis en de infrastructuur van anderen. Als je het zo ziet, denk je misschien minder dat dit mijn verdiensten zijn. Daarom denk, uh, daarom denk je over de extreem hoge fortuinen niet... Uh, daarom denk ik dat je over extreem hoge fortuinen niet kunt zeggen... dat je het allemaal zelf hebt verdiend. Dat is uh, eigenlijk wat, <lacht> wat Obama ook zei. He. You didn't build this. Uh, uh, others made it happen. Met, met, en... Op een of andere manier is het dan ook altijd zo dat het is niet zo dat wat de anderen daaraan bijdroegen, dat jij daar hun ook voor betaald hebt. Dus stel je koopt een sandboot, daar betaal je ook geld voor. Nou, dat hun bijdrage is daarmee verwerkt in de betaling die jij doet. Nee, dus op een of andere manier is het altijd dat de overheid die heeft uh, eigenlijk alle credits. Ah, je ziet ervoor op, want uh, you, you didn't build this eindigt eigenlijk altijd in. Je moet een hele hoop belasting betalen aan, aan een groep mensen in Den Haag, niet aan niet aan mensen waar, uh, voor de, die de samples gemaakt hebben of zo. Maar, uh, uh, want dat zou je ook kunnen zeggen: betaal gewoon voor die samples. Maar nee, uh, je, uh, je moet. Uh, er zit al, uh, altijd een, een weldoener die jou heeft gedragen. Dat is eigenlijk ook een beetje zo'n zo religieus beeld. Dat zeggen ze altijd van: als je terugkijkt op het strand, dan zie je. Een paar voeten, omdat Jezus je heeft gedragen. Zo dat, dat is zoals de staat ook altijd. De staat, als jij erg aangekomen, bent, de staat heeft jou gedragen. Eigenlijk hebben er zelf niks mee van doen. Dus, uh, ja, ja, ik vind het. Uh, ja, het gaat ze verder van. Uh, hoe het begonnen is met vermogensbelasting. Uh, mensen mochten zelf opgeven. toen ze het eerst begonnen met vermogensbelasting. in 180 1805. mochten mensen zelf opgeven hoe groot hun vermogen en hun inkomen waren. En daar staat onder. Dat werkte niet. In 1829 werd de controle strenger. En konden fiscus ook naheffingen gaan doen. als iemand te weinig belasting had betaald. Uh, dus, uh, uh, ja, En dan gaan ze verder van enige vorm van economische ongelijkheid kun je moreel rechtvaardigen. Mensen die zich meer inspannen creëren welvaart ook voor anderen en dat mag beloond worden. Maar er is een bepaalde bovengrens waarbij rijkdom schadelijk wordt, vertecht, vertelt de hoogleraar Robijnt. En dat is eigenlijk gek voor dat je hier een hoogleraar ethiek hebt. En die pleit eigenlijk voor afpersing. Dat, dat is eigenlijk, als mensen, te, als mensen te rijk worden, dan moet je het pistool op hun hoofd zetten en hun geld afpakken en aan, aan Mark Rutte geven. Die gaat er dan een joint strike vaker voor kopen waarmee die burgers vermoord. En dat is dan wat een hoogleraar ethiek ja, aanbeveelt. <laughs> Oh, ja, is uh, zo uh, Je loopt <laughs> mooi aan elkaar Peter. <laughs> <laughs> het is echt zo leuk verwoord, maar het is ook zo mm. true. Ja, ja. ja echt. En als dan 18. de premier 18 uh, 18 ter verantwoording geroepen wordt, <laughs> dan heeft is in één keer zijn geheugen kwijt. Hè? Ja, dat is niet dan als je over een bedrijf bent en je hebt een geheugenprobleem, ja dat is de reden voor de aanheden <hijf> om op jou eruit te kikken, maar ja in Nederland is het natuurlijk anders he. <t workflows> <tijd> right. nou ja. dat ook allemaal. Nah. Ja, ik zou dat maar weer zeggen, dit is op nu.nl. <tijd> ja. <tijd> ja. Dan gaan we weer. Gouden bron van <tijd> ja. propaganda. Het gebeurde nou, ja. allemaal op nu.nl. Lastig hoor, lastig. Ja, eh. Uh. Maar we gaan nog even verder naar Nu.nl. Uh, nou. Ik heb hier nog een, nog, nog een berichtje. Uh, even kijken hoor. Komen ah, die katten wij... kwamen van Metro nieuws, uh, Yoshi. Ja, dus, ja, ja, ja. <laughs> uh, maar dit zijn dan van die opinierende stukjes op Nu.nl. Nou. Daar mag je dan ja, nog niet op blaar. reageren. Die reacties <laughs> ja, ja. staan al uit. <laughs> stel je voor dat je de mening hoort van de plebsen. We staan de reacties oprecht uit? Nou, Dan nou, mag je een heleboel niet zeggen ook. Hè? Je mag geloof ik niet uh, klimaat, uh, klimaat uh, mag je niet uh, bekritiseren en vaccins uh, mag je ook niet doen. Ah, okay. ja, ik denk dat we in ja, ja. China meer vrijheid van meningsuiting hebben dan in uh, nu.nl. Mm. Ja, lastig is dat man. Ja, echt een, uh, ik, ik lees nooit het nieuws hoor. Ik, ik hou me er helemaal niet mee bezig. Nee. Ik geloof toch geen flikker van. Maar, nee. ik, normaal ook niet, maar ja, wij, wij doen dit reen, gewoon om okay. te lachen. We gaan niet ja, doorheen prikken ja. en we lachen erover. Het belangrijk dus, is hoor ja. het wel een keer: ja, uh, oh, gaat wel, allemaal, dan, dan komt het wel door die box heen. Ja, ja. Ik zeg elke, elke week tegen Johan, laat die berichten van nu-punten ja, aan de we achterwege. <laughs> ja, het zo is wel belangrijk om te zien dat, ja. dat, wat, wat, wat, wat, wat natuurlijk de mentaliteit is van het volk is op zich wel belangrijk. En ja, wat er naar buiten wordt gegooid voor de brainwash noem ik het altijd. Ja, het is wel handig om op de hoogte te blijven ervan. Met dat hele stikstofgedoe ook en zo. Ik zou van, ja, oké, okay, ja. Je wordt er zo moe van soms. Hè? <laughs> ja, nou ja, dus, je mag kiezen, ik wil, wil, je geen, uh, ja. wil je geen dak boven je hoofd, uh, geen eten van de boerderij of niet van A naar B gaan. Want zeg maar, er is een ja. vrij land, dus je mag, uh, ja. ik mag kiezen. Is... Ik vind dat ja, mensen ja. die te uh, die, uh, veel bonen eten, uien en knoflook, die moeten naar speciale kampen toe. Want die stoten mm -hmm. veel stikstof uit. Uh. <laughs> <laughs> ja. ja. <laughs> het zijn broeikostengas joh. Allemaal, je haal er allemaal door elkaar heen. Ja, okay. het <laughs> schijnt wel zo te zijn De die absorberen ook meer uh, stikstof, hè? Hmm. Of, ja, ja, ik weet niet, dus, biologie is ook weer lang geleden hoor. ik dacht altijd. Ja. Als iemand het weet, ja, mag ik het echt melden ja. Wetenschap is ook gewoon, gewoon biased hoor. Ik bedoel, je kan inhuurden ja. wie je wilt om zo'n stuk te schrijven. En dan krijg je eruit wat je wil. Ja. Weet je, de Coca-Cola company die heeft allemaal stuk over dat aspartaam goed is. En heb hebben anderen die zeggen dat het slecht is. Ik weet, het is allemaal business. Hm. Dus, ja. dus, daar is ook geen antwoord hoor. Ja. Het is lastig. Sommige dingen ja, zijn te, te meten. Is wat ze bij zo'n wetenschappelijk instituut ook vragen. Ik heb er ook bijgewerkt van uh, oh, ja. ja, um, wie is de opdrachtgever en dan, uh, ja, je wilt toch weer, je wilt toch een, uh, een volgende sloot geld weer krijgen, dus uh, ja, het ja, is ja. toch wel heel ja. belangrijk om eruit te vinden wat, wat hij, wat verwacht hij van dat onderzoek. Ja, exact, mm. ja, het is allemaal heel krom joh, uh, Volgens mij was het toch het uh, oorspronkelijke bij wetenschap dat je, dat alles gemeten kon worden en het heel exact was. Hm? Ja hoor. Zo, uh, ja, maar, maar dit nog is nou van, uh, ja, van, uh, ja, dat, wat ja, ze nu ja, hebben... En ja? we het wordt nu een beetje veranderd in peer review. Dus als we het allemaal met elkaar eens zijn, dan is het waar. Dat is het een beetje het, uh, het rare. Okay. Maar dat, dat, dat maakt de rekening alleen wat hoger. Want dat betekent dat je een aantal van die lijnen moet omkopen in plaats van, uh, <laughs> <laughs> van eentje. Wow, dat is echt een goed punt ook, gewoon. Die verdienen kun... natuurlijk veel meer geld aan. Ja, klopt, ja. Dat is echt zo. Ja. Voor 5 dollar mm -hmm. kan je, je heel veel fake accounts in Bangladesh kopen die het <laughs> allemaal met je eens zijn. Dan kost je maar 5 dollar. <laughs> maar ja, dan gaan we gaan even naar het, het volgende, volgende bericht toe. Uh, de mm -hmm. Nederlandse staat is af van de aandelen van de Saoedische bank. Uh, jongens, daar hadden ze dus ook aandelen. Niet alleen bij voetbalclubs, uh, de NS, uh, KPN, et cetera, maar ook uh, Saoedische banken. Maar natuurlijk, ABN en ja. ING hebben ze ook nog gehad, hè? En uh, nog, een paar, nog een paar banken. Ja, maar ja, van die Nederlandse banken, ja, dan weet ik nog een beetje hoe het gekomen is met die crisis en uh, bail-outs en toestanden. Mm -hmm. Maar dan hoor je opeens dat ze de aandelen in een Saudische bank verkopen met 2 miljard verlies. Mm. En, uh, oh, oké. Okay. Als ze niet even kunnen honden tot de aandelen uh, omhoog gingen <laughs> ofzo? Wat, uh, wat is hier het idee van? En dan hebben ze het verkocht voor 523, 523 miljoen. Dat is een uh, behoorlijk verlies dan. Uh. Ja. ja, dat klopt. Dat ze hadden oorspronkelijk 2,6 miljard euro aan uitgereden. Ja, dat is nogal een uh, achtknapper zeg ik dan. Dus waar het ah. hollen zat zo? Wat was de reden? Ze gaan het allemaal in de ja. Ja. <laughs> ik zei dat ik serieus, slaan. als je een, een van onze eerste uitzendingen hoort, in 2012 <laughs> of zo. Maar toen ja. ging de bitcoin een beetje omhoog. En toen zei ik al: Nou, als dit zo doorgaat, als de Nederlandse staat slim is, dan kopen ze gewoon bitcoins. <laughs> nou, wie weet, ja, wie weet is dat dan? Misschien doen ze het wel hoor. Ja, ja, ja you uh, don't know. <laughs> centrale bank. Dat de oh, en dan volgend jaar. Ah, crypto <laughs> jongens, dit is echt de shit. Dit is echt shit. Nee, Ze gaat helemaal ja, afkraken. Gewoon is gewoon, je... uh, zo beginnen ze ermee. Ja, ja. ja, dat kan ook, ja. Even de prijs van beneden. Ik ja. heb een beetje in <laughs> ja, ja, ja, Ik heb echt het idee dat, dat, dat ze dat nu al allemaal aan het doen zijn, zeg maar. Ja, maar goed. Nou, dan wil nou, jij daarmee staat, zeggen dat het goede beleggers zijn. Nee. Nee. Nog volgens uh, een, volgens uh. een er geen politieke <laughs> motieven om van dit Saudische aandelenpakket af te willen. Het belang in de Saudische bank was volgens haar een onontkoombare bijvangst van de nationaliseringsoperatie door de staat. Dus ze nationaliseerde het en toen kregen ze die bank erbij. bijven. Okay. Dan kan je natuurlijk afvragen waarom nationaliseerden ze dat. Ja. Ja. Nou ja, ja nee, Gerrit Salom was de grote antwoord. Die, die, die hele fusie die toen verkeerd liep, daar hebben zij dus een, een deel van gekregen, namelijk het ABN en het Ford deel. Ja, en, dat, ja. en dat zal dan wel de, die deelname in zijn uh, balans hebben. Ja, dat klopt. Er staat dan daarmee ook het belang van forters in een Saudische bank over? Dat kwam bij die uh, kwam mee met die, uh, die uh, okay. A, uh, ABN Amro geloof ik. Ja, ja bij de bank. Dat was volgens mij dus het enige wat nog iets waard was. Van heel die klukzooi uh, wat ze hebben opgekocht. Maar dat hebben ze ook niet. Daar hebben ze 2,6 miljard voor iets op. <lacht> wat ze daarover hebben is helemaal niks meer waar. Dat is echt absurd. Wat, wat staat er precies onder dat kopje van nationalisatie 2008? Kl klopt het dat ik dat niet kan zien nu op stream? Ja, ja en er staat klopt. Het de Nederlandse ja. overheid. Greep in 2008 ja. in bij Fortress. Dat een jaar eerder met de Royal Bank of Scotland en Banco Santander. Samen RFS Holdings. ABN Amro oh, ja. had overgenomen. De staat nam ja. daarmee ook het belang van Fortis in een Saoedische bank over. Toen de Saoedi-Hollandi-bank. Ah, er zit nog een Saoedi-Hollandi. <laughs> een raar verhaal. Okay. staat we hebben, nog, we hebben nog veel meer liggen, dus uh, mm -hmm. daar gaan we even naartoe. chique idee, de krijgsmacht. Daar gebeurt ook van alles. Uh, Nederlands, uh, even kijken hoor. De, de krijgsmacht bloedt. Oh jongens, ze bloeden. Uh, voor een valutastrop van uh, 158,5 miljoen euro bij je esf deal En dat kwam allemaal omdat de dollar uh, sterker staat dan de euro. Maar daar is geen rekening mee gehouden toen, uh, toen de contracten getekend werden. Dat uh, de dollar sterker zou gaan staan in verhouding tot de euro. Dat we heel hmm. veel vertrouwen in een eigen euro natuurlijk. Ja, ja, uh, uh. Dat is wel grappig. Ja. Ik heb echt alleen maar dollar. Ja. Het niet in euro. Maar Vertrouw je wel in, ah, dollar je tekenen, uh, we in de dollar dan? Meer dan in de euro. Okay. Ongetwijfeld. Maar ik, ja, ik vertrouw er alsnog niet op hoor. Nee, nee. dus uh, ja, de dollar is... De 100%, <laughs> dollar is al bijna 100% in waarde gedaald in de afgelopen 100 jaar. Dus uh, drie maar rijden welke kant het ja. naartoe gaat. Uh. Ja, maar ah, ja... De, de euro, daar lees ik weer dat Christian Lagarde van de ECB, die wil dat de ECB een cruciale rol gaat spelen in het bestrijden van de climate crisis. Oh my god. Dus daar Gaat de centrale bank gaat nou zich nou bezighouden met, met global warming? Dat is wel een hele aparte doelstelling. Ik dacht dat het altijd was, ja. zeg maar, inflatie binnen een bepaalde houden of zo. En, en, en misschien nog een beetje iets met werkgelegenheid. Maar nou gaan ze de temperatuur van de, van de aardbol regelen. Met de geldperk. Even naar de bericht, ja. De krijgsmacht die bloed. Ja, het is alleen maar de valuta risico dat ze lopen natuurlijk. En de krijgsmacht bloedt niet, dat moet ik wel even zeggen. Dus niemand bij de krijgsmacht die ook maar een bochtbot minder om Dit komt uit de zak van de Nederlandse kattenbezitter die zijn katten terugkopen uiteindelijk. Ja, inderdaad. Ja, ze het gewoon ja, een risico kunnen afdekken in een valutacontract toen dus ze in het contract ja, lopen. Ja. <laughs> Denkt daar niemand over na of zo. Er ja. staat ja, het hier het lopen iemand op. die quote. Er gaat precies gebeuren wat iedereen al dacht. Dus uh, ja. ja, het was niet, niet de enige die dat had voorspeld. Ze uh. hebben ja. gewoon lopen bokken en deze keer viel het verkeerd uit. Ik zou ze wel eens op zo'n exchange willen zien, weet je wel. Uh, <laughs> de Nederlandse hmm. staat op Bittrex. <laughs> Ja, waarschijnlijk zit we daar ook op. <laughs> ja, drukte ja. druk te handelen in, in Binance Coin, om het goed te maken. Af van moeten we van alle One Coins af. <laughs> ja, volgende bericht. Um, ja, even kijken hoor. Dan gaan we even naar, uh, naar Amsterdam toe. En als Amsterdamse politieteams uh, geschrapt... En uh, bureaus uh, eerder dicht door tekorts. Ik denk dat dit een beeldberichtje is. Uh, denk je ook niet? Ja, het klopt, ja. <laughs> <laughs> het is uh, van de categorie, het water staat ons aan de lippen. We moeten hier met z'n allen boos over worden dat dit kan gebeuren. Oh. <laughs> ja, er moet er ogenblikkelijk meer geld naartoe. Ja. Maar het is weer zo, zo triest dat de nood is zo hoog geworden dat zelfs de basispolitiezorg in het district onder druk staat. Dus ze kunnen zelfs het de grootste werk, werkgever van Nederland, de politie, maar ze kunnen zelfs de basiszorg niet meer leveren. Ja, en het is gevolg van uh, eindelijk het toch doelbewuste beslissingen. En uh, dan komen ze ook weer met die liquidatie van advocaat Dirk aan. Dat is natuurlijk nog steeds ja. smet op hun blazoen, dat er een uh, advocaat over is geschoten, want dat, ...dat uh, je mag natuurlijk, iedereen mag elkaar overhoop schieten... ...maar je moet niet aan de mensen van het systeem komen... ...die, uh, die poppetjes die uh, de machine draaien houden... ...dan is er opeens paniek in de tent. Er dus zijn toch dus, die uh, mensen nou, die wel tijd om een zwarte piet op te pakken, toch? <laughs> ja, ja, ze hebben nog wel tijd om een zwarte piet <laughs> te arresteren... ...die, die niet een piet is... ...dat is een verkeerde soort piet. Maar uh, ja, het is, uh, dat is... ...dat is die Halsema, die haar zoon... ...die was opgepakt, geloof ik, ook met een pistool... Hè, die, uh, die, was, uh, maar ja, die was gearresteerd, want hij had een, had een woonboot ingebroken en liet hij met een pistool te zwaaien. Met een paar vrienden waren ze video's aan het maken. Uh. Ik, mij was like het lijkt Hebben een Maar het was een nepwapen, inderdaad. En het was van zijn vader. <laughs> maar die, uh, de, de man van Femke heeft een nepwapen thuis liggen. Maar dat was allemaal goed te verklaren. Dat was voor een filmopname, was dat? Oké. Okay. Oh ja, zijn vader maakt films, trouwens, inderdaad. Producer. Maar een ja, dus grote, dus geen, andere, geen agenten grote in Amsterdam? Wat? Hm? Dit betekent dit dat er geen agenten meer in Amsterdam uh, rondlopen na zessen? Zie ik echt goed? Nou ja, het raar is uh, dat ja, sommige. Hè, er zijn nog maar vijf, uh, uh, vijf bureaus geleden na 24 uur open. De rest gaat dan, gaat dan eerder dicht. Ah, maar, dat betekent gewoon uh, dat je daar geen aangifte kan doen... Uh. Ja, maar het rare is ook, dat ze hebben in, in New York wel eens gehad dat, uh, dat de politie die ging uit protest staken. Want dat was toen zo'n Black Lives Matter protest geweest. En dan kregen zij de schuld dat ze racistisch waren. Toen zeiden ze, we gaan, we gaan staken. Toen, zei, toen gingen ze, we gaan alleen maar de, de meest nodige dingen doen. En toen ging de criminaliteit omlaag. Hmm. En dat is ook al apart. Dus als, als we, en je zou zeggen de politie moet sowieso alleen nog maar dingen doen die hoog nodig zijn. Wat deden ze daarvoor dan? Ook dingen die, die niet nodig waren. Dat, is, um, dus dat lijkt me sowieso al raar. Maar je ziet dat wel vaker ook met, uh, met de verstaking in, in de ziekenhuizen. Dat het aantal sterfgevallen dan omlaag gaat. Dus ja, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Maar ik, denk, ik denk dat de politie sowieso, zeker in Amerika, gewoon een heleboel onzinnige dingen doet. Uh, ze gaan uh, drugs uh, achter drugs aan, waar ze gewoon, als ze er niet achteraan zouden gaan, dan heeft gewoon niemand een probleem mee, dan is het gewoon uh, een handel. Ja. En ja, dan gaan ze eenvallen doen en ze gaan niemand zijn huisdier doodschieten en uh, ja, dan, dan gaan er allemaal problemen ontstaan. En die drugs vervolgens doorverkopen zelf, hè? of zelf gebruiken ja, natuurlijk, ook, ja. Of, ja. Of planten weer bij iemand anders en die dan arresteren en dan ja. je webcam aan laten staan per ongeluk. En... Ja, ja. Dus ja, het, uh, <laughs> Ik denk dat het op zich niet zo'n ramp is dat die agenten, maar het is wel een signaal naar de burger toe, want inbraken kwamen ze sowieso al niet meer verlangd. Dus uh, ja, die had er al niet zoveel meer aan, maar uh, ja, wat ze nog wel kunnen doen is boetes uitschrijven natuurlijk als je zonder licht rijdt, dat daar, uh, dat, ik, dat, dat niet snel gaat ophouden. Maar uh, ja, <laughs> volgende berichtje uh, gaat over nu.nl. Ja, okay, uh... <laughs> <laughs> oh, dat is, dat is wel. Een nu.nl bericht over nu.nl is dit. Josie? het is helemaal voor jou dit. Ja, <laughs> hier, het, het, het nu.nl bericht. Uh, nu.nl stopt als uh, laatste partij met programma van Facebook. Ja, ja het zijn, een, een alarmerende kopje zegt. Uh, Facebook zit in Nederland zonder officiële partner, die berichten op de sociale medium controleert op onwaarheden. <laughs> Ze waren al eerder de nieuwscheckers, nou, een project van de Universiteit Utrecht, stapt nu ook nu.nl op als onafhankelijke factcheck partner. UPNL blijft factchecken, maar niet in samenwerking met Facebook. In hoeverre zou dit nou komen omdat zij een Libra hebben aangekondigd? En dat iedereen <lacht> zegt van nou, nou, zijn we op Facebook zo beu? Dan gaan, gaan we allemaal tegenweg <lacht> te stoppen met dat. Online. Nou, ja, wat ze zelf beweren is dat het daar aanleiding is van. Kijk, Facebook heeft gezegd dat ze, dat ze, ze op, op zijn gehouden politici te, te factchecken. <lacht> want, ja, ja. want daar is gewoon ja. geen begin aan. Ja. En ik vind dat eigenlijk wel terecht. Ik vind is het een mooie uitspraak. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, was dat in die rechtszaak niet dat Mark Zuckerberg moest zeggen of die advertenties en zo klopten enzovoort? En dat hij daar niet echt antwoord op had? Hey, okay. maar, ja, volgens mij wel. Nou ja, dat is, dat is misschien ook zo geweest. Maar uh, zij van hier in het artikel zeggen ze: Facebook vindt ja. dat politici moeten kunnen zeggen wat zij willen. Ook als dat betekent ja, ja. dat er onwaarheden worden verspreid. Ja, exact. Dus, ja, dat, ja <laughs> dat, is, dat is die rechtszaak sowieso. Mark Zuckerberg die zei van ja, we gaan niet checken wat in die advertenties wordt gezet. Daar gaan we gewoon niet aan beginnen, zeg maar. En toen werd dat, die hele council er vet boos om. Zo van, hoezo, hoezo doe je dat niet, weet je wel? En hij is zo van, ja, ik zeg niet dat ik het niet doe. Ik zeg ook niet dat ik het wel doe, enzovoort. Hij bleef de hele tijd heel. Ah, okay. Zo van, ja. Councilwoman, I don't know. <laughs> dat deed hij de hele tijd. Dat vond ik heel bijzonder. <laughs> en um, toen kwam hij in het nieuws dus van, ja, Facebook en al die advertenties, je kan alles adverteren wat je wil en zo. En dat vond ik ja zo mooi, want dat is op zich wel redelijk vrij. Ja, en, ja. Maar uh, ja, dat vindt nu.nl dan weer, dan is er zoveel drama over. En dan denk ik, oh <laughs> god, nou, dan gewoon niet naar Facebook. Maar oké, okay, yeah. maar dan denk ik ook van, het is ook geen, het is ook gewoon een kwestie van tijd voordat een Facebook op een blockchain zit of zo. En dat weer de een derde partij gewoon, boef Ja, dat zou mooi zijn. je hebt het al, hè, je hebt het al. Ja, is ja, maar, maar nee, ja, Maar nee, dan. Nou nee, ja, nee, je, bijvoorbeeld op uh, Bitcoin Cash heb je Memo. Uh, ah. En die, uh, dat is ook een soort uh, Twitter-achtig uh, account. En okay. ieder berichtje is gewoon een transactie. Uh, want je kan met Bitcoin kan je, uh, kan je okay. met, met meerdere coins, kan je gewoon uh, tekst ja. toevoegen. Hè? En ja, we, bij dan... Bitcoin Cash is dat dan, uh, de kost uh, zes, uh, ongeveer 546 okay. satoshi's voor een berichtje. En nou ja, ja, er, zit, er zit bijna geen vier geen op, ah, amper vier. Dus uh, ja. iedere post is, is, is een paar, uh, ja, 500 satosjes, zeg maar, even afgerond. Hé, hey, er komt ook ja, binnen. Leuk stond Oh, oké. Okay. Nee, ik weet niet wat dat was, maar uh, er kwam iets binnen. Maar, <laughs> ja, en verdien je dan ook geld als je wat blaast? Oh, je hebt een volger erbij staan. Ja, oh ja, ik heb een volger erbij, oké. Okay, ja. Nou, leuk, leuk. We hebben een volger, we hebben Welkom. volger. <laughs> ja, ik heb inderdaad, ik moet, ik moet wel zeggen, sinds ik op memos zit. Ik, ik post daar heel veel. Ik heb meerdere accounts. En uh, ja, ik ben daar eigenlijk een rijker door geworden, want ze sturen me daar heel veel uh, SLP-tokens. Uh, iedereen loopt met SLP-tokens te strooien en dan kan je daar weer op de store gooien. Dus je hebt daar een uh, eigen uh, ja, winkel, een uh, store waar je dus al die tokens kan doen. Ja, de meeste okay. zijn shit-tokens, hè? Dus het, het, het is. Uh, Me Memo.cash is dat? Bitcoin Social App? Ja, T m hm ja. Memo.cash, ja. Je ja. moet okay. wel Bitcoin well, Cash hebben. Ja, ja. ja, dat is prima. Ik geloof, het is niet dat ik niet in Bitcoin Cash geloof, maar ik denk gewoon dat het een andere use case ja. heeft. Ja, je hebt dit ook bij maar, EOS, prima. heb je dit ook trouwens, hoor, bij EOS. Oké. Okay. Ja, Leuk. Dus, uh, ah, cool. oh, uh, ja, SLP is die tokenlaag op de, op de Bitcoin Cash, en uh, ja, dus het, de meeste zijn dan natuurlijk ons in tokens, maar ja, uh, net als wat uh, in, in, in, in, de, in de echte wereld, zeg maar, is uh, ja. MEST, MEST is ook shit, is geld waard, ja, ja. dus uh, shit tokens zijn ook ja. geld waard, dus uh, wat voor deze shit true. is, is voor de ander geld, hè? Nou, dus ik ben er zo, wel rijker door geworden. Dus, uh, als, je, als je echt ja. een, zoiets als Facebook wil hebben, zeg maar, een, een, uh -huh. waar, je, waar je flink wat video en toestanden in kan doen, dan moet je iets ah. hebben dat storage, bijvoorbeeld uh, zo'n file sharing-iets is zoals CIA of StoreJ of zo. Een ja, ja. uh, crypto-gedreven uh, iets ja. waarbij mensen hele bakken storage online zetten. Voor, uh, voor wat uh, crypto inkomsten. En dan heb je, heb je een flinke gedistribueerde uh, file storage En daar dan weer een, uh, een Facebook opbouwen of zo. Of een, een Facebook-achtig iets opbouwen. Ja. En, ja. ja ik denk dat dat, dat dat er nog niet is. Maar uh, ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, ik mm -hmm. Maar ja, ik, vind dat, dat, ja. ik vind het ook zo raar aan dit berichtje. Dat ja, als je politici werkelijk zou gaan factchecken of onwaarheden. Ten eerste is het al super subjectief. Want iedereen vindt al dat zijn eigen partij dat, uh, dat die allemaal de waarheid spreekt. En die anderen die uh, liegen er bij de beesten af. En dat vindt iedereen natuurlijk. Maar politici die liegen zo buitengewoon veel. Dat, dat je gewoon alles al weg kunt halen. Ja, zeker weten. En dan snoer je Facebook ook de mond en zo. Er staat ook weer beperking op je vrijheid natuurlijk. Ja, hm. ah, lastig man. Ik denk dat ook wel, ja, maar... ik denk wel dat we met nieuwe web dat we uh, ja. We gaan ergens heen. Ik denk dat maar volgens mij is nieuwe... het niet zo denk ik, dat de nieuwe generatie gewoon veel beter zich bewust is dat wat er, dat als iets op een website staat, dat het dan gewoon onwaar kan zijn. Ik denk dat, o, dat de vaar. oude, oude de boomers, zeg maar, die zitten nog heel erg ja. van. Ja, het stond in de krant. Dus het was ja, waar. Exact, ja. En ja, en die, in, die ja, generatie die is niet meer zo geïntimideerd door, door een uh, fake nieuwsbericht. Want die, die weten ja. zelf ook wel van, uh, ja, de, ja, iedereen kan wat posten, ik kan zelf ook wat posten. Dus uh, ja, ja, cool. Cool, cool, niet ja dat, te dat zijn. is ook zo, hoor. Nee, hey, true. Ja, dat is echt zo, dit slaat bij mij ook een beetje de plank mis. Dan denk ik van, ja, dit is echt voor, de, ik vind vaak dat dit soort berichten inderdaad zijn geschreven voor de wat oudere mensen. En dat OK boomer en zo, dat komt ook niet zomaar uit de lucht vallen, hoor. Ik bedoel, je hebt echt een generatie gap tussen die mensen van generatie Z en zeg maar millennials. Millennials ook nog ook soms nog wel vast in die oude mentaliteit. Maar is, daar is het een beetje 50-50. Maar uh, ja, die generatie Z die nu allemaal 16 en 18 is en alles daaronder en zo. Die zijn zich wel heel erg bewust van dit soort dingen, hoor. Echt heel bewust. En ik vind ook dat, dat, dat mensen die dat niet zijn, ja, dat zijn een beetje dinosaurussen, zeg maar. Dat, dat is een soort andere generatie. Het voelt alsof die van een andere wereld komen. En daar komt dat hele Oké OK Boomer meme ook vandaan. Het is echt de scheiding, zeg maar. Ja, die, die, die generatie kloven die gaan zo snel. Dat is niet echt om de tien jaar of zo. Dat is echt gewoon een heel ander soort mens wat je hebt. Dus, dat merk je wel, inderdaad. Zeker mm -hmm. weten. Uh, wel bijzonder ja. bijzonder bericht. Maar, mm -hmm. ja ja. Nee, echt een voordeel is als. Uh, en het, het moet ook wel, want als jij gewoon. Als je een heleboel tegenstrijdige berichten ziet, dan moet je gewoon weten dat, ja, er klopt iets niet, uh, iemand zit er te liegen. En ja, ja, als jij vroeger alleen maar de Volkskrant las of de NRC of zo, dan, dan, ja, dan dacht je, ja, het zal allemaal wel, uh, misschien niet dat dat vaak gebeurt. Ja. Door Nou, die berichten vaak, die oude die traditionele media, die be berichten ja. vaak in dezelfde lijn, hè? die hebben allemaal dezelfde praallijn of zo. Er was niet echt fake news, zoveel jaar geleden, precies wat jij zegt. Mm -hmm. nou, nou, de, de, het was wel fake, maar de, de, de, de, eh, je had het niet door dat het fake heen. was. <laughs> <laughs> ik denk dat dat ja, het is. <laughs> iedereen was het er gewoon wel mee eens. Ook al was het fake. En ik, dankzij het <laughs> internet, dankzij het eren, de internet zien we dat de keizer geen kleren heeft. Dus uh, ja. Ja, dat, dat ook, ja, is. Je ziet ook dat, oh, okay. die, dat die kranten die verliezen gewoon abonnees. Hè? Want dat, is, dat is net zoiets als het ja. CDA. Zeg maar, van elke drie mensen die de dood gaan stemmen er twee CDA. of zo. Dat is, en, en dat zie je bij die kranten ook. Uh, dat of PVDA, dat, die ja, dat is een dat, dat, ja. dat verliest gewoon langzaam bloed de dood. En de adverteerders die zijn eigenlijk al om. Ik denk dat de meeste adverteerders die zijn al naar veel van de nieuwe media uh, aan het gaan mm -hmm. en dat resulteert er ook aan dat in de oude media een enorme haatcampagne nou tegen de ik denk dat de voornamelijk de haat tegen Zuckerberg waarom die op moet komen draven om zich te verantwoorden dat komt gewoon vanuit die oude media die ja, hun adverte adverteerders zien weglekken dus ze zijn gewoon ja. ze zijn al hun geld kwijt en ja dan moet er maar tegenoffensief gestart worden maar dat kunnen ze niet, niet winnen denk ik want dat gaat niet meer terug. Je ziet het op YouTube nu ook gebeuren met KAPA. Dat is de Child Online uh, Pri Privacy Protection Act. En um, je hebt dus al YouTube Kids, dat is zo'n app voor YouTube, waar die ja, kinderen dan moeten gebruiken. Alleen nu, nu, heeft, uh, nu hebben die lui besloten dat normaal YouTube ook onder vuur komt. En dat al die hele vrije content creators, die mogen dat dus niet meer doen. Dus alles wat je daar maakt, daar kan je geen advertenties meer op gooien. Dus dan zorg je ervoor dat die content creators dus geen inkomen meer hebben. Dus YouTube is zeg maar ook heel lastig nu. En daardoor zie je dus weer zo'n movement naar Twitch en mixen. Dus dat is ook heel bijzonder. Ja. Ja. ja maar. Uh, ja, we hebben nog meer berichten. Oh. oh daar komen we yeah. binnen jongens. Over advertenties gesproken. Volgende week een actie met patatje oorlog bij snackbar het hoekje in seksbieren. Oké, okay, het is weer onze adverteerder die één cent uitbetaald hey. heeft in uh, bitcoin cash. Voor de, deze advertentie snackbar het hoekje, volgende week patatje oorlog uh, bij, uh, ja, in de aanbieding. Yes. Ja, yes. <laughs> dan weten we dat ook. Mocht je daar toevallig komen, dan... Uh, <laughs> Het het noemen van de kortingscode JILLO. Ja, ik denk dat ik even mijn prijs omhoog moet gooien. We gaan even naar een minister toe, die ook een mening heeft. Uh, minister Koolmees, wat heeft hij allemaal te mouwen? Even kijken hoor, minister Koolmees. Uh, even kijken hoor. Uh, minister Koolmees, onze arbeidsmarkt is niet logisch. Nee, driemaal rijden, waardoor het komt. Maar ik denk dat hij een andere mening heeft. Ja, hij begint te zeuren over dat er, dat er veel te veel verschillen zijn tussen allerlei, uh, je hebt zzp'ers en flexcontracten oh. en uh, mensen met een vast dienstverband. Dus je hebt mensen die er zo de laan uit kunnen worden gestuurd en mensen die twintig jaar in baie bedrijf zitten en uh, dezelfde baan hebben. Dat kan niet langer zo werken. Dat is toch niet zijn maar probleem? Ik bedoel, dat is het probleem van het van bedrijf. Van, van PLO, ja, zeg maar. Uh. Je moet ingegrepen worden. Dit is niet langer houdbaar. Je kan gewoon het einde van de arbeidsmarkt zien, gewoon aan de horizon verschijnen. Oh, uh, dan is de arbeidsmarkt er gewoon niet meer. Hij was laat bij een tomatenkweker in het Westland. En er waren tien werknemers. Die, uh, van wie vijf via een uitzendbureau, drie in vaste dienst en twee zetse peers. Hoe kan dat nou allemaal? Dat is natuurlijk dus ja, gewoon vreselijk. Door de overheid natuurlijk. Als dan de, de, de tomatenkweker had gezeten, had iedereen een vast ja. contract. Maar. Uh. <laughs> Ja, dit is, dat is die opvatting van de uh, overheid, dat iedereen volgens hun een vaste baan wil hebben, want dan heeft hij zekerheid ofzo. Ten eerste heb je met een vaste baan geen zekerheid, want je kan nee. er ook zo uitgenekerd worden. En ten tweede, niet iedereen wil een vaste baan hebben. De sommige mensen vinden het gewoon fijn om zzp'er te zijn of een flexcontract te hebben. En dan, en dan zegt hij ook van die mensen, die, die flexcontractors en die zzp'ers, die hebben totaal geen... Geen zekerheid, geen scholing en krijgt moeilijk, uh, krijgt moeilijk een hypotheek en heeft slecht pensioen. Maar geen scholing, ik denk dat de hele halve economie draait op dat soort mensen die de die flexibiliteit inspringen. Want die mensen die weten echt wel dat als ze weer een volgende baan moeten hebben, dat ze dan uh, goed geschoold moeten zijn of dat ze dan uh, uh, bij de tijd moeten zijn. Het zijn juist vaak de mensen die in een vast contract zitten, die, uh, die, die het een beetje laten, laten verslippen zeg maar. mm -hmm. Maar hij gaat natuurlijk weer van alles aan doen. Uh, en hij heeft hier een, uh, ja, een commissie in het leven geroepen. Die gaat een verslag uitbrengen. En dat komt dan om, uh, om de hele zaak overhoop te gooien. Zodat, zodat uh, ja, waarschijnlijk is dit, dit is weer een beetje de war on ZZP'ers. Uh. Dus uh, ja, dat gaan ze weer, uh, weer moeilijk maken. De commissie Borstlap gaat hier uh, zijn licht over laten werpen. Waar, waar we ja, schijnen. Ik, ik heb veel, op mijn werk heb ik vaak te maken met, de laatste tijd met mensen die werken bij Temper dat is zo'n ZZP platform. Ik weet niet of je er al eens van gehoord hebt? Nee. Okay, nou, oké. Het ja, geen uitzendbureau? Nee, het is geen uitzendbureau, maar een beetje hetzelfde idee. Uh, maar het is een ZZP platform. Het is uh, ja. Ja, gewoon uh, een beetje kut out the middleman, zeg maar. Hè? Uh, het is een ja, ja. platform waarbij zeg maar, mensen die zzp'ers willen hebben en zzp'ers die werk zoeken, die kunnen met elkaar in contact komen en je hebt een soort scoresysteem dat is een beetje allemaal geautoma geautomatiseerd. Ja, de enige middelman is nog dat platform en uh, er zijn geen uh, belmieten meer die zich mee bemoeien. Dus uh, het is gewoon direct, uh, ja, je kan als uh, bedrijf direct gaan kijken van wie je wil hebben. En uh, kijken naar de recensies en de reputatie die iemand heeft en uh, ja, okay. al, al die ZZP'ers die ik spreek, die, ja, die sferen erbij, die vinden het geweldig. Ik heb nog nooit iemand ja. negatief over gehoord, so, mm. ja. Nou, ja, deze meneer wel, denk ik. <laughs> ja, cool, <laughs> maar hij ja, is van de overheid, hè. Die houdt niet van vrijheid. <laughs> Uh, er wordt gevraagd aan hem van, maar de sociale partners zitten niet in de commissie Borst Borstlab. Dus de mensen die waar het <laughs> om gaat, die zitten niet in die commissie ja dan zegt hij, ja dat is een bewuste keuze geweest. Juist door tien wetenschappers te vragen, wil ik een frisse blik op deze discussie krijgen. Dat oh. zijn de wetenschappers weer die, waar uh, we het er net over hadden, die... Ja, en die, en die, uh, niemand die in ZZP'er is geweest, of nog ja, steeds is, wordt om een mening ja. gevraagd <laughs> werden. onpartij, onafhankelijke, objectieve onafhankelij. wetenschappers, ja, die naar kijken, en die, ja, ja, die ja, geven meneer Colmease ja, ja. waarschijnlijk gelijk. Uh, <laughs> maar er staat er ook van, hier... En de, de volgende vraag is: oh, die mogen straks tekenen bij het kruisje over de sociale partners. Hè? Mm. Nou, ze moeten in ieder geval niet in hun schuttersputjes blijven zitten. Dus dit is duidelijk een soort uh, aanval. Dit. Ik kom met tien wetenschappers en uh, die stellen een uh, objectief uh, contract op. En dan moet je gewoon nog tekenen en niet in je schuttersputje blijven zitten. Dus. Ja, uh. <laughs> ja. Maar er is een mijlpaal uh, uh, bereikt. Dan komen we bij het volgende bericht. Dat uh, ja. sluit wel een beetje vaak. Ja, ja, dan gaan we naar de wereld van de architecten toe. Uh, even kijken hoor. Minimum tarief. Ik kan het bericht even zijn. niet uh, erbij halen, ik lees gewoon even zo voor. Mijlpaal uh, architectuur, ja. eerste beroepsgroep met uh, minimum tarief voor zzp'ers. Ja, daar zit je helemaal niet op te wachten als zzp'er een minimum, bericht. Uh, minimum uh, tarief, want dat is net zoiets als een minimum loon. Hm. Ja. Dat betekent dat jij niet meer daaronder kan duiken om, uh, om, uh, om, om, een, om een positie te verwerven als je net binnenkomt. Ja. Dus uh, ja, dit, is, dit is het gebruikelijke wat je altijd ziet in landen waar ze een hoog minimumloon hebben: dat je een enorme jeugdwerkeloosheid krijgt. Dit, dit is gewoon ja. de aanwas uh, terugdringen en het is ook weer onderdeel van de world's ZZP'ers. Ja. Ik heb het wel geschild. Uh... Dit, dit is het eerste beroepsgroep CEO. Een, een minimumtarief voor zelfstandig is vastgelegd. Dus je krijgt. Uh, dus architecten die voor een architectenbureau werken. krijgen met de nieuwe CEO. minstens 150% van het bruto loon. dat vaste werknemers krijgen. Dus het is ook nog 150%. Die krijgen anderhalf keer. wat vaste werknemers krijgen aan loon. Ja, denk, oh, ja, dat dan, natuurlijk... dan kan je niet naar binnen vechten. met zo'n minimumloon. Nee, precies. En we willen dus. denk ik dan voorkomen dat ZZP'ers. Dus, ja. Ik te goedkoop zouden aanbieden, ja. omdat ze bijvoorbeeld uh, en op die manier dus de, eigenlijk willen ze dus voorkomen dat het uh, beroep architect onderbetaald gaat worden, om het maar zo te zeggen. Goedkoper wordt, zeg maar, dat je goedkoper, goedkoper. ontwerper kan kopen. Ja, want als je die zzp'er die die met een uh, uh, uh, spannend tarief uh, als iedereen dat zou gaan doen, dan kunnen ze zelf hun eigen salaris niet meer verklaren. Het ja, is denk ik ook zo dat als, je, als die ZZP'ers onder de prijs duiken... en uh, zijn architectenbureau gaat dan steeds meer ZZP'ers nemen... en gooit die mensen met die vaste baan... die die zoveel zekerheid hebben, daaruit. Okay. Dus uh, ja, dan, uh, uh, ja, dan uh, gaat het hele verhaal helemaal niet meer op... dat je met een vaste baan zo, zo, zoveel zekerheid hebt. Maar als je dit doet, dan heeft, uh, heeft de vaste baan weer zekerheid. Ja, ja, ja. ja. We zal je voor gelobbyt hebben architecten? Nee, nee die, die, die, die willen architecten wel juist ja, een goedkoop kracht heb ik een keer. De vakbonden waar die uh, de CEO nee, legt een de, nee, branchevereniging Nederlandse architectenbureaus. Okay. De CEO legt een ver bodem in de markt door zowel werknemers als zzp'ers die een opdracht van bureaus werken, schrijft Peter Schorl, directeur van de branchevereniging Nederlandse architectenbureaus. Okay. Ja, want die, die, die architecten die willen hun beroep uh, uh, hoog houden. En dus willen ze geen een koop ZZP'ers die uh, er zomaar even voor. Ja, maar wat je nou ziet is dat de, de bepaling geldt niet voor zelfstandige architecten die voor een ander soort opdrachtgever werken dan een architectenbureau. Dus dat betekent de architectenbureau zich volgens mij op den duur buitenspel gaat zetten. Want dat betekent dat het nou voordelig wordt om buiten een architectenbureau om een, een, een zelfstandige architect in te huren. Hm. Ja, al het leren. Ja, de tijden, ja, zit op de blok, hoor je. <laughs> sowieso. Kijk, <laughs> ja, architect hier, eerste. Ja, ik heb dit artikel heb gemist, maar minimum 3% per klinkt ook een beetje dubieus, maar oké. Uh -uh. hey, we zijn nu weer bij de volgende deal. <laughs> we zijn weer bij de volgende Ja, die richting ging op op. Ja. Ah, Kort al laat opschieten <laughs> <Ja>. <laughs> ik zet hem om 12 uur uit, hè. Ah, okay, okay, okay. oh. Ik weet niet eens hoe laat het nu is, joh. Uh, ik had ja, ja, de ja, beruch even gewoon niet bij. Ik lees gewoon zo voor. Uh, dan moeten de ja, ja, kijkers misschien ja. me maar geloven. Uh, verslaafden uh, verkleden zich als uh, agenten om drugs te stelen. Uh, ja, dat is natuurlijk dé manier om aan drugs te komen, <lacht> ja. <lacht> dat dacht ik ook, ja. Dat <lacht> ik, uh, je trekt het uniform aan van een uh, gelegitimeerde dief. En je loopt gewoon als drugsverslaafde bij een andere... Drugs verhuurde binnen en steelt gewoon al zijn drugs. Dat is uh, echt ja. briljant. Dat ja, is het bijna zelfs. Je maakt ook gewoon een agent <laughs> hoor. Doe, uh... ja. Oh, ja. Dat is briljant, ja. <laughs> Hey, so right. oh. ik, ik ken een meid ja. die heeft uh, ooit <laughs> uitgemaakt met de vriend die bij de politie werkte vanwege zijn drugsverslaving dus ja, het is uh, <laughs> ja, de ja, een wapenverslaafde ook gewoon echt agent maar buiten werktijd, dat kan ook nog dat is de next level <laughs> is dat, gewoon, dat je ook <laughs> nog een salaris krijgt ervoor je werkt bij de politie en je gaat naar ja, drugs uh, krijgen <laughs> het is mij wel eens aangeboden hoor, bij de politie dus uh, ja, ze, ze, we hebben een nieuwe vangst gedaan, wil je ook wat ja <laughs> Ja. Maar goed, <laughs> vertel. Waar, waar was dit? Nederland? Uh, nee, het is Australië geloof ik. Ah, okay. Me Melbourne. Ja, ja, ja. Had uh, overal ter wereld kunnen gebeuren, denk ik. Ja, daar kan uh, Breaking Bad, Heizberg nog wat van leren, denk ik. Mm -hmm. Ja, staat er staat ook dat hij elke dag een paar gram, uh, even kijken hoor, ice, GHB, cannabis, heroïne, allemaal op één dag deed, elke dag meer dan een gram. En hij had ook nog brain injury of zo, terwijl hij dit deed of zo. <laughs> Omdat hij tien jaar geleden een klap opgekregen met een cricket bad. Dat is wel interessant vooral. Wow, <Ja>, heftig, <heftelijke. laughs> Hoe lang hou je dat vol, joh? Ja. Nou, nou ja, zo te zien, tien jaar, Daarom Daarna een als blietjugger. Okay. Ja, <laughs> heel hard. Ja. <apart. laughs> oh, so. ja. ja, man, lijkt Albert Vietler wel. Oh, nou heb ik de godin erin uh, gegooid. Ja, ja. Albert Vietler had ook een. Uh, die gebruikte 40 drugs per dag, hè? Gemiddeld. Echt, hè? Ja, ja, ja. Als je maar zo wilt zoeken, uh, Hitler on drugs, op Google, dan... Uh, ze hebben die, uh, die officiële medische gegevens van Hitler, die zijn, nog steeds, die zijn altijd bewaard gebleven. En, uh, wow, okay. Ja, en daar stond in wat hij allemaal nam per dag en zo. En dat hij wel gewoon twee ballen had en niet één bal. Dus die complot tegenaan, ja, ik geloof ik ook ja. niet, ja. En uh, uh, ja, hij, hij had waarschijnlijk Die confronteerde uh, dat hij nog zou leven, dat is allemaal bullshit, want hij was al een medisch wrak hè, tegen de tijd, aan het einde van de oorlog. Dus uh, de reden dat hij zelfmoord was, kon zijn, omdat hij toen Cold Turkey was gegaan. En omdat hij gewoon medisch, uh, lichamelijk ook helemaal op was, Parkinson had en uh, niet lang te leven had. Dus, uh, en natuurlijk de oorlog verloren had. Dus ja, dan is het logisch dat er, dan is er nog één optie over is. Ja. Bijzonder, een hard ja Ja, dus de Godwin hebben we er ook in gegooid. Uh, en dan zijn we echt aan het einde van de uitzending. In de bak vanwege gevonden schat. Ja. Oh, wow. ja. ja. Dat uh, het libertarisch oogpunt. Dat zijn twee gasten met een metaaldetector. Ja. En die vinden een Viking schat uh, van 12 miljard. Uh, 12 miljoen bedoel ik. 12 miljoen pond. Ja. En uh, ja, wat er zo vaak gebeurt is dat mensen die dat vinden, zo'n schat, die zeggen dan. Nee, kijk eens wat ik gevonden heb. En dan wordt er gelijk uh, afgepakt door de staat. <laughs> dus deze figuren die dachten next level, we zijn slim. We gaan gewoon gelijk de zaak verpatsen bij uh, dealers. Ja. Uh, en ja, dat ging ergens een keer mis. Ik denk dat een of andere dealer, die heeft dat weer doorverkocht. Of probeerde dat weer door te zetten. En ja, de. de ergens ja, het, kwam. Er zijn die pandjesbaas. Dat hebben we in het verleden wel eens iemand uh, in de huissering over gehad. Die is zo iemand. Nou, je moet al die gegevens doorgeven aan de overheid. Hè? En hmm. zo komt het dan bij de overheid terecht. Ja, ja in ieder geval. Ja. Deze twee lui. Die zijn dus nu veroordeeld. tot 18 uh, jaar gevangenisstraf. Voor uh, het vinden van een schat. En ook weer met het, met het uh, argument. Even kijken of ik, nou terugkom. ik had het nou terug kon vinden. Ik had het gehighlight. Maar als je de tablaat verandert. dan uh, is de highlight opeens, uh, opeens weer weg. Maar. Um, <laughs> ja, want het was op het terrein van een. Uh, uh, op uh, het terrein van een boer gebeurd. Kijk hoe ik het terug. Hij ziet dus hier: You cheated the farmer, his mother, the landowner, and also the public when you committed theft of these items. He said that is because treasure, treasury, the treasure, belongs to the nation. de yeah. yeah, you didn't find this. <laughs> eh? That was you didn't build this. And, uh, en het raar is dus dat als, als die lui niks gedaan had, dan had die schat nog steeds ergens onder de grond gezeten. <laughs> en dan, dan was er ook geen enkel probleem geweest. En dan was er niemand, niets gestolen geweest. Maar alleen omdat zij het gevonden hebben, opgegraven en proberen te verpatsen, zijn ze opeens een dief geworden. Wel, de, de, de, de zogenaamde vorige eigenaar, die wist niet eens dat hij dat had. En het publiek natuurlijk ook niet. Echt? Dus, maar het wordt zware morele termen wordt erover geschreven. The benefit to the nation is these items can be seen and admired by others. Stealing the items as you did denies the public the opportunity of seeing those items in the way that they should be displayed. Well, the treasury, the treasure is found, it belongs from the moment of finding to the nation. Ah. Ja, dat eigenlijk tot de overheid, want de natie heeft geen handen en heeft geen, kan geen beslissingen nemen, dus alles behoort tot de overheid. Denk. Maar ja dat je met zo'n argument durft te komen, ja, van deze tijd, maar dat je daar iemand acht tot tien jaar voor in de bak gooit, voor het vinden van een schat. kan echt. Maar Peter, heel even, want de, het is gevonden op iemand anders zijn land. Daar moet je mm -hmm. toestemming voor vragen. Je kan niet zomaar met een metaaldetector ieder weiland gaan afstruinen, want je moet gewoon er zijn regels, alles wat jij vindt op iemands land ja, daar moet je dan van tevoren een afspraak over hebben gemaakt ja, nee, het, niet zo het kan zijn dat die boer dat denk... prima vond maar los daarvan ja, ja, is, ja. is, is die sentence is ook gebaseerd op zeg maar, hier staat de landowner maar ook de rest, zeg maar en de reden dat ze zo lang vastzitten is ook omdat ze de UK public hebben gecheat nou ja. nou. Nederland is hetzelfde verhaal dus, uh, ja. het uh, het Ik heb er laatst een verhaal over gehoord over het uh, het homesteading, zoals dat heet, dan het eigendom maken van en, en rechten van, van uh, dingen onder de grond. Uh, is dat van degene die de, die de, die de grond zeg maar bezit. En in Nederland is het bijvoorbeeld zo dat als jij olie vindt in je tuin, dan is het ook van de staat, hè? Dat is Alles onder de, mm. onder de meter of zo. Of er gas zit uh, onder uh, je huis. En ook komt de, uh, kom de aardbeving, omdat er al zoveel gas weggebomd wordt. Ja, ja dan kan toch niet in jouw huis dus uh, uh, ja, ja, in elkaar storten. en kan jaren duren voordat je schadevergoeding krijgt. Maar er werd een voorbeeld genoemd van als er een oliebel zit onder twee stukken land, zeg maar. Die loopt onder twee stukken land door. Dan. Uh, <coughs> Ja, is er een, een, een libertarische case te maken dat één iemand die die vindt, die oliebel, dat die ook die olie onder die andere zijn land weg kan zuigen. Want die ander heeft niks gevonden. Zeg maar, hij, hij, hij heeft uh, de olie zeg maar Hij is de vinder, de uh, ontwikkelaar van de olie. En, en die andere grondbezitter, ja, die, die doet er misschien landbouw op. Dan zijn de landbouwrechten van hem. Maar uh, ja, niet die olie onder de grond, want daar heeft hij niks voor gedaan. Hij heeft hij ook helemaal niet naar haar gezocht. Ja, maar wat ja, is je schade ondervindt van, uh, van het winnen, van het delven van de olie? Ja, dan dat wel de natuurlijk. Ja. Komen zo. Ja. Ja. Als de grond opeens naar beneden zakt, doordat iemand altijd die olie eruit haalt, dan kan die wel Maar als je er uh, toch wel afspraken ja. op kunt maken, dat je dus, zeg maar die investeringskosten ja. die die ander ja. gemaakt heeft, heeft er vanaf trekt of zo, en dan, dat hij nog een beetje krijgt, want het zit wel onder zijn grond. Ja. So. Je kon zo, als ik hun was geweest, had ik zo even geprobeerd, geprobeerd een dealtje te maken met, die, uh, met die, de eigenaar van die grond. Ja. Ja, maar ik denk ja, dat, dat het, het nogal was misgegaan op het moment dat je dat gaat verkopen, dit soort dingen. Ja. Ja. Het is toch wel gek dat je daar eigenlijk voor gestraft wordt terwijl je gewoon iets heel moois vindt. Ja. Denk je wel. Ja. En niemand het wist er van dit, ja. dit, ontmoedigt, dit ontmoedigt natuurlijk ook andere schatzoekers, want welke me geld nee. metaaldetector gaat daar nou nog schatten zoeken? Dus dat betekent nee, nee, dat het publiek. Je hebt ze wel, maar ze de regels. Ja, ik, ik, zeker, ik ken wel mensen die dat doen. En die, oh, die, die doen het allemaal volgens de regeltjes en zo. En die zeggen, ja, dan krijgen we yeah. een vindersloon of zoiets. Ik, uh, ja. nee, ik wil er ook <laughs> tegen ingaan, want als jij een dus schat wel. wil vinden, uh -huh. dan gaat het jou niet om de centen. En deze mensen wilden geen schat vinden, want die, die, daar ging het helemaal niet om. Ze die wilden die, die, die, die, die muntjes zo snel mogelijk omsmen helpen en gewoon verkopen. Yeah. Ja, klopt. Dat, dat kan je ook krijgen. Ook, dat mensen omgaan gaan ja. smelten. Hè? De volgende keer dat ze zoiets vinden, dan smelt het gewoon voor de goudwaarde Ja, maar ja, dan is de hele, dan, dan kan sowieso niemand het zien, weet je. Dat ja. is, bedoel, wat, wat, wat bereik je hier nou mee? Misschien wordt er iets moois nou. van gemaakt. Zo'n lelijke munt, wat, ja, wat je ook ja, vaak nee. hebt, is dat de munten die uh, vroeger helemaal geen waarde hadden, die werden weggeworden ja. omdat er vanaf geveild was, zeg maar. Hè. Dus die, die, dat is meestal de, de, de munten die je vindt, waren de munten die men destijds gewoon niks waard vonden. Dat smeet men weg. Want uh, er was ja. vanaf geveild en er waren nog maar 80% van de waarde werden niet meer geaccepteerd. En uh, ja, die vind je er nu overal. Dus ja. Maar de unintended consequences van dit soort gevangenisstraf lijkt me, lijkt me ja, inderdaad dat er, dat er niks meer gezocht gaat worden. Het is dus net zoiets je, als, je, als je zegt, ja, de, de, er is een scheepsbrak met een hele, een, een, van 200 jaar geleden en er zitten allerlei mooie dingen nog in en dan gaat iemand een duikboot kopen en die gaat een heleboel geld investeren en die gaat allemaal, allemaal zoeken met echo peilingen en die vindt uiteindelijk Vindt hij die schat en die haalt hij naar boven toe en het wordt helemaal geborgen en dan zegt de overheid, ja, dat is van ons, hup, lever maar in. Ja, dan weet je natuurlijk dat er in de toekomst nooit meer gaat gebeuren. Dat, ja, hm. Mensen die verspreiden die informatie, maar dan ga, als je, er wordt pas in geïnvesteerd als je, als je ook de, de, de winst mag plukken daarvan. Mm -hmm. ja. Ja. Als de overheid zo belangrijk vindt dat die dingen voor het publiek te zien zijn, moeten ze maar gewoon de marktprijs ervoor bieden. en Dan uh, is ook geen probleem. Dan, zeker, dan, uh... zeker, zeker. Ik bedoel, als het 12 miljoen waard is, dan maak je er een tentoonstelling van en dan haal je dat er toch wel weer uit uiteindelijk. Als, mensen betalen er toch wel kaartjes voor, dus zo gek idee ja. is dat niet. En als je dit gaat doen, dan wordt het inderdaad omgesmolten en dan is een heel stuk van de geschiedenis weg. Waarschijnlijk is dat ook al heel vaak gebeurd. Dus een ja. heleboel van die dingen, die kom je dan toch nooit te zien. Ah, het is wel heel krom. In Egypte gebeurt het ook veel. Ik was daar afgelopen december. Er was zo'n zo um, nou ja, zo vent op zo'n boot. Gewoon een local. En die vroeg aan mij of ik zo'n um, zo apparaat uh, kon kopen. Zeg maar. Omdat hij dus... Want uh, hij was daar met een groep vrienden ook mee bezig. En um, toen werd dat gewoon door hogere instanties ook overgenomen. En gelijk overgevlogen. En hij zei ook dat dat allemaal uit het nieuws werd gehouden. En dat niemand daar wat van af weet. Dus hij wou dus in privé... Want hij is gewoon Egyptenaar, wou hij daar gewoon naar op zoek gaan. En hij zei dat hij allemaal plekken wist waar dat dan lag. Ik vond dat zo'n bijzonder verhaal. En als ik hier naar kijk, denk ik van, dat dat net zo goed die gast kunnen zijn. Terwijl dat echt ja. een van de vrolijkste, vriendelijkste gasten is die ik ooit ontmoet, zeg maar. Dat, is toch, dat zou toch erg zijn. Ik vind het gewoon heel erg. Ik vind die niet kunnen, echt niet. Hm. Het is echt, uh, het is maar een sneuverhaal. Ja, ah, heel krom. Heel krom. Ja, met dat gevoel toch eindigen. Ja, we, we, we kunnen ja. kun nog, nee, nog, nee, nog even Ik zou ze we... applaudisseren voor de fonds. dat is heel mooi ja. het goed uit. <laughs> ja, is We, we, we kunnen nog heel even over jou hebben, want we hebben natuurlijk nog niet alles over jou uh, gehoord, voordat we gaan ja, afsluiten ja. Wat het Sowieso is, heel leuk Martijn, dat we elkaar op oh. uh, on Facebook ontmoet hebben en dat je ja. heel enthousiast eigenlijk zei, want ik doe graag mee, dus uh, bedankt Ja, even, ja sowieso, wel. ik ben altijd uh, voor dit soort gesprekken, ik hou van open geesten huh. dat Vind ik heerlijk dus uh, ja super ik vind het tof uh, ik kan nog wel zeggen van naast rap live stream ik ook nog als iemand daar interesse in heeft dat gaat onder de naam uh, Martin Garden gewoon Engels dus uit vertaling van mijn naam Martijn Houten. ik vond het wel grappig om dat een beetje rijmde en zo dus als je daar interesse in hebt dan uh, nou, die links die stuur ik ook nog wel door Dat is, uh, ja, en daar, uh, daar doe ik ook podcasts op maar dat is vooral een beetje game en heel andere dingen Het is echt entertainment dat is, niet, dat is niet dit soort gedachtegoed zeg maar uh, dus dat heb ik ook nog. En verder ben ik bezig met een crypto-cursus momenteel. Om dat helemaal op te zetten en te filmen en dat soort dingen. Dat komt over een paar maanden uit. Dat wordt uh, heel bijzonder. Dus um, als je daar interesse in hebt, dan kan je me ook contacteren via e-mail, Instagram. Ja. Een paar dan dat is wel erg. Ja. Uh, zeker. Ja, cool. Nou, ik het allemaal op de, op de website posten. Ja. Ja, nee, maar dan zijn we inderdaad een beetje aan het einde gekomen van, uh, van deze uitzending. En, uh, ja, ja, ik wil in ja. ieder geval uh, jou uh, sowieso, uh, Martijn, uh, danken. Maar ook uh, Peter en Jossi en ikzelf uh, voor het uh, meedoen aan deze uitzending. En uh, uiteraard de, uh, de luisteraars van harte. Uh, Danken voor het uh, luisteren. Inclusief uh, snackbar, het hoekje uit Sexpirum. <laughs> en uh, <laughs> ja, volgende week zijn we er, uiteraard, weer. ...en... Ik uh, ja, wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En hier komt onze jingle. Wat een chique idee, als het goed is. Ja, daar is hij hoor. Hoppakee. Gecomponeerd door Richard Ayrton, a.k.a. Henk. Ja. Als jullie willen kunnen we nog door blijven, houden, horen. En anders sluit ik het gewoon af. Ik zet in ieder geval de recording uit. Zo. Hoppakee. Okay. Stop, recording. Ik ga ja. hier afsluiten. Ik heb allemaal dunne wandjes. Dus dan maak ik er ja. veel herrie voor de ik heb, nog, ik heb geen uh, geluidsas. Uh, sound. Nou, waar ik nog wel benieuwd naar je Ik dunne muren. Want Wat? daarmee haal ik ja. de huur gigantisch laag. Daar ik nog wel benieuwd naar was. ik jongens waar ik nog wel ben ik was? Johan kan ik dat niet declareren bij vrijheidraden. Ja, mensen donaties doen. Nee, maar ik waar ik nog wel beninder was. het declareren. Komt er nog een vervolg op die bitcoin aan de maan eigenlijk? Zijn jullie nog opnieuw benaderd door? Ik weet niet welke omroep was het BNN of geen stijl? Nee, Pony was een NPO, maar ik denk het NPR. NPR? Ja, nee, ik denk niet dat dat. Ik denk het niet eigenlijk. Als dat gebeurt, dat zal wel weer gebeuren als het over de 20 k. Heen gaat denk ik. Ja. Dan denk ik dat ik bericht krijg. zijn ja, de pols ja, of zo dat uh... Ik wil het net zeggen al de ja, euro als als je Ja hoor. Als die 300 kaart of het zelf knop drukken. Nou, het leek ja, er wel interessant als ik een programmamaker ja, was. Dat is echt zo. Als ja, ik hoor. een programmamaker was, dan had ik jullie weer benaderd in de in, in, in, uh, Beermarket, weet je wel. Als is helemaal op de grond lag, dan gaan we kijken ja, maar, hoe ja. het nu met ze gaat, weet je wel. Uh, laat ik wel zien hoe disconnected die lui zijn, want de, die YouTube comments staan er vol mee. Met ja. Dat ze een vervolg willen ervan. Ja. Dat is supergoed bekeken. Dus er zit ook superveel advertentiegeld in voor zo'n nieuws of wat dan ook. Maar ze, ze missen dat in gewoon, dat dat misschien ook interessant is. Als de prijs naar beneden gaat. Dat snappen ze gewoon helemaal niet. Dus dat, dat merk je dan ook wel weer. Het is gewoon heel veel onbenul ook. En uh, niet echt weten waar het om gaat. Je merkt ook dat, dat ze heel erg denken vanuit het materialisme. en Van oh bitcoin, oh, dat is dan vet veel geld waard. En ik denk van ja, dat is het hele punt niet. <laughs> maar oké. Okay. Ja. Dat, dat, dat is het zeg maar. Je merkt het heel erg. Met zo'n Robin ook. Dan denk ik van je doet het ook niet om de bitcoin. Dat is Een switch, helemaal geen puk. Je wil gewoon die, die Louis en die auto, weet ik veel wat. Terwijl dat ook helemaal niet interessant is. Ja. Maar goed, dat, dat is gewoon hoe Maar ja, ik vind dat niet interessant. Ik, ik snap hmm. wel dat het interessant is, maar ik vind van niet, zeg maar. Hmm. Het is niet echt het idee achter een bitcoin of zo. Dat bedoel ik er meer mee. Ja. Ik bedoel, ik vind het prima dat het interessant is. alle respect maar Het is een het. beetje sneu dat het, dat het alleen maar voor <laughs> mensen is. Een speculatie van, uh, ja, ik wil ja. het uh, op, op drie kopen en op zes verkopen. En dan ben ja. ik helemaal... Uh... Het, het is heel krom. Het is heel krom. Ja, je bent en dan, dan en ook alleen uh, um... maar met, uh, met Fiat bezig eigenlijk, ja. hè? ja exact ik het veel interessanter ik heb wat, wat dokjes gezien over nee. mensen die zeg maar met, uh, met dash de hele wereld rondvlogen bijvoorbeeld ja, alleen maar, maar dash op dash en met, met dash dan op hotel, in hotels hebben, hotels hebben geboekt uh, gegeten hebben en betaald hebben met dash dus die hele wereldreis ging dan alleen maar met uh, dash uh, yeah. ja is ook mannen, mannen ik ben er van door oké okay. ja ik, ik ook ga zo blijven. Blijven. volgende week allemaal wel sorry. Volgende week is er weer een uitzending. Ja. Oké, okay. je ja, bent altijd welkom Martijn. Als je Alvaren. nog een leuke rap heb <laughs> gemaakt, als je nog een leuke rap gemaakt. het is blijheid. Uh, ja, en, uh, ja. ik, ik, kan, ik kan misschien nee. wel een keertje doen, nou oh, Peter, zo weg. Wat ik wel een keertje kan doen is misschien ja, ja. Uh, dat de luisteraars vragen of ze jouw content ja. uh, doen via die uh, tipping uh, tool. Dus dan gaan ze jou tippen, van uh, hier moet het over gaan, en dat jij dan een rapper over maakt ofzo, weet je wel, Z zoiets. Ja, dat, dat kan, dat kan sowieso, lijkt maar hartstikke leuk. Uh, ja, top cool, ja. man. Ja, uh, cool. het... Ik vind het wel leuk, join af en toe, hè. Zo sowieso, als dat, als jullie dat, dat, dat, uh, dat yeah. leuk vinden, dan graag, ik vind het leuk, ja. leuke dingen worden besproken, ik leer er best wel veel van. Maar dat is aan jullie, joh. Dat, dat zien we dan alweer. Maar ik vind het sowieso tof. Echt een heel ja. goed uh, programma vind ik dit. Ik, ik, ik, heel denk, mooi. ik denk dat ik wel weet waar het dan over gaat. Want natuurlijk uh, Yoshi die loopt altijd ja. <laughs> ...het bericht te sturen dat het over EFL moet gaan. <laughs> ja, ja, ja. Nou, die filteren we dan eruit. te guldens. <laughs> <laughs> ja, nou, het kan, ja. Het ja, ja, ja. lijkt me wel leuk. Zeker. Ik vind het echt interessant. En uh, ja, bedankt dat ik mee mag doen man. Ik vind het ja, ook leuk. Nee, nee, hartstikke leuk joh. Dus, dus onder... uh, ja. ja, echt. Volgende week hebben we John nou, McAfee trouwens. <laughs> nee hoor. Die staat wel op het <laughs> lijstje. John McAfee die, die komt binnenkort wel een keer. Dat is wel de bedoeling. Dus, uh, misschien dat jij het leuk vindt oh. om er ook bij te zijn. Hmm. Dus, uh... Ja, het lijkt me toch man. Ik vind het hartstikke leuk uh, ja. concept zo. Ja, echt leuk. En je, zi ja. je zit in de groep, dus uh, mocht hij komen, dan weet je het. Goed. Dus dan kan je gewoon erbij komen Goed. als je wil. Wil je ook vragen ah, stellen? Top, man. Ja, uh, ja, ja bijzonder. Top, top Zit, man? Ja. Hé, uh, Oké. Okay. Hey, dus, okay, ik ga je spreken. Dan, uh, <laughs> Sorry, wat zei je? <laughs> ik zei, ik ga je spreken. Ja, top, doen we. Oké. Okay. Okay. Hoi, hoi. hoi.